Ziet er goed uit voor jullie? Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Schema. Goedemorgen. Ja, het is toch uh, beter weer qua goeiecourse dan? Ja, eigenlijk wel. Daar iets van gemerkt? Ja, bij ons heeft het uh, een beetje geregend. Maar ik denk nog niet genoeg. Nog niet genoeg? Oké. Okay. Ik voel me goed. We werken eraan. Kom op, het is maandag. Ah, Zeker dan.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 Ja hoor, uh, nog twee dagen. En, uh, nee, morgenavond. Nee, morgenmiddag vertrek je al? Of uh, ja, ben je weg? Tijd. Tijd gaat snel, hè? Ja, alles ja. klaar. Koffers gepakt. Uh, bijna, ja. ja. Nog een beetje werk zoals altijd. Nog wat last minute uh, chaos. Maar dat gaat helemaal in orde komen. Onderweg naar het huwelijk van uh, Thibaut Courtois. Hopelijk zegt die mens ja... Ja, tuurlijk. Ja, is... ja, zeg, heb je die vrouw al eens gezien? Dat is een prachtige vrouw. Stel je voor die zegt van oh, ik kan er even een dag over nadenken. Nee, dat hij so, zeker niet. Ga niet doen. We zien het wel. Hoe voelt die maandag, lieve mensen? Deel het gerust even. In onze app van Radio 2. Het kan. Uh, vanaf, oh, vanaf nu bijvoorbeeld. U vlucht naar Mauritius op airbelgium.com. Air Belgium fly Belgian Class. Ja, is warm genoeg, zie. Honi van Moosty. is zelfs uh, honi 98. Mocht wat kosten. Oh. Dat is goed wakker worden, zie. Goedemorgen, Starship. fight. Over zes. Oké, okay, een beetje dreigend, allemaal, maar het komt goed hoor. Ah, wel, wat is dat nu? Hajo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nog geen probleem op de weg, wel op het spoor, want door een kapotte brug rijden er momenteel geen treinen tussen Lokeren en Zelen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Het is vandaag maandag 19 juni. Ja, dus uh, dat vreselijke nieuws over die brand. In sint daar ben je mee wakker geworden bij Radio 2. Weer lekker zwoel weer met wolken en misschien regen. Het is goed voor de pollenmensen. Hoe meer regen, hoe beter. Het heeft ook een beetje geregend in je tuin van het weekend. Ja, ik vond het, heel. Ik vond het wel eens fijn. dat het En voor de bloemetjes, en voor het gras, en voor de plantjes, voor de natuur mocht het toch wel eens. En die geur. Ja, leuk, hè. Dat is dat petri gorg, of zoiets heet dat. Ja, ik ben uh, speciaal gisteren heel vroeg gaan wandelen met de hond en dan zo goed... Pff. Je kent dat zo, hè. Als ja. binnenpakken. beton die aan het stomen is, dat gevoel heb je dan. Nog twee weken bij ons en dan ben je even een weekje weg. Nu, we hebben erg goed nieuws. Uh, want we gaan jouw droom in vervulling laten gaan, lieve Ekeleid, luisteraar. Ja. Dat is echt een heel mooie. Ja, leuk, hè? Ja. Ik vind het echt heel leuk. Mm, veel nieuws daarover hoor je over een uur ongeveer. Dan ook wel mensen die wakker geworden zijn op maandag. Toch even kijken. Danny Verpaalst uit Andelicht, onder andere Danny. Goeiemorgen. Goedemorgen, morgen iedereen. Kijk, een voorbeeldvent. Wat, wat ga je doen? Eh... Uh om een lang verhaal kort te maken niet veel vandaag <laughs> dat is minder voorbeeldig maar, nee, maar ga toch iets moois doen met je waarom? vrouw waarom, dat is toch voorbeeldig, dat is toch goed niks doen ja, dat is een kunst, hè? Ja, dat is waar. Ik ben daar jaloers op. Ik vind dat heel belangrijk dat je soms is ontspant. Dus Danny, je gaat wel iets doen natuurlijk. Wat ga je doen? Wel ja, ik ga straks mijn vrouw naar haar werk brengen. Uh, die moet om kwart na zeven beginnen. Die werkt in de zorg. Uh, dan denk ik dat ik rond een uur of acht is naar de winkel ga. Uh, uh -huh. Een beetje boodschappen gaan doen. Uh, de maaltijd voor morgen voorbereiden, want mijn schoonmoeder was jarig. Huh? En dat zal zo wat geweest zijn, denk ik, voor vandaag. Zeg maar aan mij wat een man. Een planning. Wacht, maar wat is het verband tussen de verjaardag van je schoonmoeder en de maaltijd van morgen? Uh, wel, dus uh, aangezien mijn vrouw dit weekend heeft moeten werken, want ze zit in de zorg. hebben we dat ze niet kunnen vieren. En uh, morgen is zij dan thuis, is een vrije dag. En dat gaan we dan morgen doen. Op oh, die manier. Ah ja, ja, ja. Morgen is dan de maaltijd voor de schoonmoeder. Oh. Geniet ervan, Danny. En de groeten aan de vrouw. En dank wel om even te bellen met ons. Goed bezig. Dank u wel. Prettige dag nog. Dag. Dag.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 Ze heeft ja me Tanja heeft ja gezegd. Op zaterdag is het gevraagd. En op zondag heeft ze ja gezegd. Ik vind snel. Dat, ja, ja, maar bij Tanja gaat alles altijd een beetje snel. Hè. Dat is denk ik uh, ja, een beetje impulsief. Welke Tanja en waarom heeft ze ja gezegd? En op wie en op wat? Dat hoor je over twee minuutjes. Als je meer wil weten over beleggen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 Beweegt met je mee. Zeg jij, uh, liefje, pakte jij een keer het kwitloof? Uh, kwitloof? <tie> ah, maar ja? kwit. Van kappen met wegwerp is top. Is oh. Toch kwitloof zonder verpakking? Ja, ja. Ik zal dan ook ineens een kwitte-kool pakken. Kutte-kool? <tie> Dat snap ik niet. Ah, wel? Nee. Kappen met wegwerp is top. Kwit mee op kwitte.be. Een initiatief van de Vlaamse overheid. Blijf rekenen op 100% fiscale aftrek voor bedrijfswagens. Bestel vandaag nog uw Ford Kuga PG. Ford, Ford, Ford. Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi... 350 gram verse Belgische mergaisworsjes... voor de knaldiprijs van maar 4,49 euro. En voor daarbij... een verse komkommer voor de prijs van maar 50 cent. Om door stress... elke barbecue verdient onze mergais. En onze komkommers. Aldi, altijd slim. Goedemorgen. morgen. Toch wel pittige cijfers, hoor. 19 over 6, luister even goed. Als je in de Westhoek woont zeg eens in West-Vlaanderen. Daar zou je dus meer pillen slikken dan als je in Antwerpen woont. Nou pillen op maandag, moeten we even over hebben. Er zijn grote verschillen in ons land. Schema van het nieuws, wat is er aan het gebeuren? Ja, de overheid heeft bekeken waar er welke medicatie gebruikt wordt in ons land. Ja. En dus in West-Vlaanderen en vooral in de Westhoek, daar worden er meer pillen genomen dan in bijvoorbeeld de stad Antwerpen. Vooral medicatie tegen cholesterol, maar ook medicatie zoals bloedverdunners. Mm -hmm. En dan, als je gaat kijken naar Wallonië, daar zouden er bijvoorbeeld meer antidepressiva gebruikt worden dan in Vlaanderen. Oh. Terwijl wij hier in Vlaanderen dan weer meer antidepressiva die allergiepillen slikken. En ik en Kim horen daar ook al bij. Tegen... Ja, ik wou zeggen, bijvoorbeeld... hoe komt dat? Maar, maar ja, misschien is dat omdat wij er heel veel slikken. Nee, hoe, hoe komt dat, dat verschil? Ja, het, De overheid heeft dat nog niet onderzocht. Dat is eigenlijk de volgende stap. Ze willen eerst zien wat er precies overal gebruikt wordt. En nu gaan ze dus kijken waarom dat precies zo is. Eh, hebben wij gewoon meer allergieën in Vlaanderen? Uh -huh. Zijn ze depressiever in Wallonië? Uh -huh. Maar ze gaan daarvoor nog een onderzoek houden bij verschillende dokters. Van waarom schrijven jullie dat dan zoveel voor? Ja, De vraag is inderdaad, zijn ze daar ongelukkiger of schrijven ze daar inderdaad gewoon meer voor? Dat ah, weet je niet. Kip of het ei. Als ik in de Walloniërs kom, ik, ja, mensen lijken me er altijd heel gelukkig. Ja, wel, dat, is, dat is toch zo. Je komt daar, dat, zoveel natuur, zoveel openheid en, en ja. Ja, je ziet het. Hè. Daar Wat er sterren. achter deuren gebeurt, dat zie je niet. Hè. Nee, dat, dat is een ja, feit. Ja. We moeten even over... Ja, die deur is ook wel zeer goed. Hè. Jongens toch, dat verhaal van Tanja. Ex-miss België, Tanja Dexters, zaterdag een huwelijk gevraagd, zondag getrouwd. Kijk, dat is nu even snel beslissen. Ja, je, je denkt misschien van... Ik ga maar snel zijn, want stel dat hij zich bedenkt of zo. Maar op één dag? Ja, vertel eens, Sheema. Ja, Tanja en haar partner Michael waren dit weekend in het Waalse Derby omdat ze vijf jaar samen zijn. En dan plots ging Michael zaterdag op een knie zitten om haar dus hun huwelijk te vragen. Ja. Alle jubeliers waren al dicht, dus hij kocht dan een grappig ringetje uit de winkel in het hotel van chefkok Woutbru Wout Bru. En ja, het koppel besliste dan ook maar meteen om de dag daarna ook gewoon te trouwen. Daar. <laughs> ja. En uh, ze hebben en... dan een beetje geïmproviseerd. Mm. Ah ja, want dat, je moet dat normaal regelen. regel je toch een trouwfeest? Of, of hoe doe je Weken, dat? Weken, maanden op voorhand. Ja, normaal gezien wel. Maar ze zijn nu gewoon naar een winkel in de buurt gegaan. Dus geen bruidswinkel. Nee. Ze hebben ze daar gewoon een kleedje uit de zomercollectie waarschijnlijk gehaald. Een bruidsboeket hebben ze gekocht in het tankstation. En Wout Bru werd dan gevraagd als de ceremonieleider. Maar. De dochter, Valentina, en de ouders van Tanja waren er niet bij. Maar ze keken blijkbaar wel mee via FaceTime. En via de smartphone dus. En binnenkort trouwen ze voor de wet. Maar ze zeggen, een groot feest gaan we niet geven. Ik uh, blijf vooral hangen, alle die waren dicht en hij kocht een grappig ringetje. Wat is een grappig ringetje? Is dat dan met een, uh, een vrolijke springende kabouter op zo? Uh... Met een smiley op. Ja, een grappig ringetje. Maar kijk, ja, misschien zijn er ook wel mensen die aan het luisteren en die zeggen van wij hebben dat ook zo gedaan. Op zaterdag gevraagd, op zondag getrouwd of zelfs nog dezelfde dag. Kan zomaar. Hè? Maar jongens, ben je al wel gevraagd? Ah, nee, ze is eigenlijk goed bezig. Ze is nog maar vijf jaar samen en ze is al gevraagd. Ik doe het uh, veel slechter. Ja, maar maar ja, is dat, gemiddelde, de gemiddelde tijd is toch zo ja, zoiets ongeveer? Vier, vijf jaar? Zo? Ja, maar ik ben al veel langer samen. <laughs> is waar, ja. Als je aan het luisteren is, kerel, doe er iets aan. Ah, misschien met een korte prijs. Kijk. <laughs> Zou nog heel mooi zijn. Het is 23 over 6. Als je ook zo'n mooi huwelijksverhaal hebt, je mag het delen op deze maandag. We kunnen dat gebruiken. En dan dit, jongens. Dit is een van de mooiste liedjes die ze ooit gemaakt hebben. Family of the Year, één liedje. Morgen. Peter en Kim. WRT Radio 2. En dan heb je daar nooit meer iets van gehoord, maar wel een goeieken hoor. Hero, Goedemorgen. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else.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 Can we man. Daar daarnet waren we bezig over Tanja Dexter, die toch alweer overal in het nieuws staat. Ze is erin geslaagd om op zaterdag ten huwelijk te worden gevraagd uh -huh. en op zondag is ze getrouwd. Proficia Tanja, ze heeft Tanja gezegd. Maar nog een mooi verhaal binnengekregen van Jan uit Ingelmünster. Jan de Rosseel, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Lekker aan het wandelen. Hoe is het bij jou gegaan, Jan? Ja, wel, 2018 werd ik 50 op half mei. Uh -huh. Ik had wel een paar dagen ervoor met mijn vrouw daar al over gepraat, en uh, uit het niets, op het feest, zei ik plots tegen iedereen, ja, nog iets, binnen zes weken moeten jullie allemaal terugkomen, we gaan trouwen. Oh, nee. Oh. En, en op van niks. 29 juni zijn wij getrouwd, nee, wat? mijn vrouw wist wel van iets, maar de familie en allemaal wisten van niks. Oh man. En gewoon zes weken <sus> daarna getrouwd? Ja. En dat is nu vijf jaar op 29 juli. Wat is dat, zeg. Heerlijk. Dank u wel. Lekker bezig. Zo makkelijk aan het ja, gaan, dus. hè? maal feest met uh, vrienden en uh, zes weken tijd. Ja, dus uh, binnenkort als je ja, je lief eigenlijk nog altijd, als hij aan het luisteren is, Kim. Ja, maar als ze hem niet, niet wilde, dan hoeft het niet. Zo ben ik ook, hè. Maar je gaat wel ja het zeggen, echt hè. echt willen, hè. Ja, ik zou wel, ik zou wel ja zeggen. Ja, <laughs> Tiso, heeft het bij deze gehoord. Goeie feestje. Zeg, zeg, Jan, uh, wandelen ze nog. Een heel fijne ochtend bij ons, man. Oké, okay, dankjewel. dag. Het is exact half zeven intussen. Zometeen alle nieuws uit jouw buurt. Eerst Goedemorgen in Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een vrouw en haar twee kinderen gisteravond zwaar gewond geraakt bij een zware brand in hun huis. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. En in Frankrijk is de regio rond Parijs en Normandië getroffen door hevig stormweer. Er waren meldingen van een kleine tornado, grote hagelstenen en overstromingen. Op sommige plaatsen viel de elektriciteit ook uit. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Anverstijf. Goedemorgen. De brandweer heeft vannacht twee kinderen van 5 en 8 jaar kunnen redden uit een felle brand in een rijwoning aan de Jan Hallelaan in Sint-Amans. De kinderen lagen op de eerste verdieping. Hun mama stond in de voortuin toen de hulpdiensten aankwamen. Alle drie raakten ze zwaar gewond. Ook een buur die de kinderen wilde redden is gewond geraakt. De brandweermannen van de Post Sint-Amans zijn allemaal onder de indruk van wat er gebeurd is, vertelt burgemeester van Puur Sint-Amans Koen van de Heuvel. Een woningbrand waar een uh, mama met twee kinderen zwaar gewoond wordt afgevoerd naar het ziekenhuis, ja, dat is toch wel heel, heel lang geleden. En dan, dan uh, weet je dat dat toch wel uh, heel erg binnenkomt, uh, ook bij, bij onze manschappen, die zelf ook uh, papa zijn. We zijn allemaal aangeslagen, ook de buurt. Het gelijkvloers van het huis is helemaal uitgebrand, maar de vlammen zijn niet overgeslagen op de huizen in de buurt. De oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden. Sinds een half uur is de afrit Merksem en Groenendaallaan op de Antwerpse ring weer open. Die was dicht van vrijdagavond omdat de afrit moest verschoven worden voor de werken aan de Oosterweelverbinding, zegt Annick Dirks van Landis dat die werken uitvoert. Wel De plaats waar de huidige afritmerksem aansloten de laan. die ruimte hebben wij nodig voor onze werf. Daar zal in de toekomst bijvoorbeeld op de bypass, dat is die tijdelijke snelweg die we moeten bouwen naast het viaduct van Merksem, die zal bijvoorbeeld daar komen. Dat betekent dat we het verkeer moeten opschuiven, zodanig dat het dichter bij het huidige viaduct van Merksem zal liggen en daarom moest ook het de afrit wordt opgeschoven. De hele omgeving zal de komende jaren volledig veranderen. Het viaduct zal afgebroken worden en vervangen worden door een tunnel. En ook de ring komt dieper te liggen en wordt overkapt en afgeschermd. Het optreden van Helmut Lotti gisteravond op het Festival Graspop in Dessel was een groot succes. De tent waarin hij optrad zat afgeladen vol. Lotti, die vooral bekend staat voor zijn klassieke repertoire, bracht er nu metalmuziek. Lottis Lotti Goes Classic werd dus Lotti Goes Metal, en dat smaakte naar meer, vertelde hij achteraf. Er was al iemand die zei dat hij ging proberen om te zien of we volgend jaar nog wat festivals konden doen. Het zou leuk zijn. Dit was in elk geval te goed om niks mee te doen. Laat ons zeggen dat dat zo na 25 jaar zo in een keer iets totaal anders is. En het is lang geleden dat ik nog zo naar iets heb toegeleefd, met, met, met zoveel zenuwen ook, met zoveel stress en zoveel adrenaline, dat ik achteraf nog zo'n kick gehad heb. Ik vond het geweldig. Sowieso geeft Lottie in oktober in Gent al een langer optreden van Lottie Goes Metal en misschien volgt er ook nog een plaats. En dan nog het weer. Vandaag krijgen we wolken met af en toe nog de zon, maar het blijft wel warm tot 28 graden. Vanavond en vannacht gaat het dan onweren. En meer nieuws uit Antwerpen lees je de hele dag door, zoals altijd, op de website van VRT Nieuws of eh, kleiner in de app van VRT Nieuws. Ha joh, je bent een dromer hè? Een dromer, ja, een dagdromer soms. Ja, ja we gaan jouw droom misschien. Alhoewel, wel negen zijn van de familie, dus dat mag dat niet. dat mag niet, Nee, nee, nee, nee dat iemand dat anders moet je gelukkig dat, maken. Over een half uur gebeurt het. Vertel eens de problemen uh, uh, op dit moment. Uh, ja, al een paar richting Antwerpen, hè, met een kwartier vertraging op de E313 vanaf Massenhoven. Uh, de Antwerpse ring richting Gent het is al wat uh, aanschuiven aan de Kennedy-tunnel, een kleine tien minuten. Naar Brussel voorlopig enkel file vanaf afliegem zie ik op de E40, nog niet zoveel hoor. De buitenring rond Brussel, daar moet je wel opletten in andere recht, net voor de de bocht van Vorst is een ongeval gebeurd. Er staat 10 minuten file. En door een kapotte brug rijden er momenteel geen treinen tussen Lokeren en Dendermonden. Maar er zijn wel vervangbussen. Jongens, toch heb je die beelden gezien van Niels de stadwater in Suriname? Mm -hmm. Goe, hè? Ja, ik vind het grappig. Ja, grappig. En het is gewoon allemaal anders. In, het is de omgekeerde wereld. Wat is er aan het gebeuren? Maar dat hoor je zo meteen over een minuut of vijf. Hij zit in Suriname met zijn nieuwe vriend Kenny B. En hij is daar de meest knotskekke avonturen aan het meemaken. Bij Engie weten we dat de energietransitie snel gaat. En daar mogen we samen best trots op zijn. Maar het zorgt wel voor veel vragen. Ja, hoe volg ik eigenlijk mijn energieverbruik op? Hebben mijn inspanningen wel resultaat? En zie ik dat dan ook op mijn factuur? Ja. Stop.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 Microchips, of course. We only want the best. So we call Leuven. Ah ja, want het Leuvense IMEC ontwikkelt microchips van wereldniveau. En dat is iets om trots op te zijn. De toekomst bedenken we samen in Vlaanderen. FTI. Vlaanders Technology and Innovation. Goedemorgen, morgen, Peter en Kim. Radio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 Haven't met you yet Haven't met you yet van Michael Bublé Het is 20 voor 7 Dat was maandagochtend Nils de Stadbader zit vast in Suriname Hij heeft er zelf voor gekozen uiteraard Ja, Hij zit niet heel vast hè. Hij, ja, hij is daar graag denk ik nee, Zo, Zo ziet sowieso. het er toch uit Heel mooi verhaal ook. Tanja Dexter is getrouwd van het weekend. Even over de showbiz. En dan komen er komen nog mooie verhalen binnen over mensen die ook getrouwd zijn op mooie momenten. Alleen de Slover uit Gent, onder andere. Goedemorgen, Alain. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het bij jou gebeurd? Uh, was het was 3 september, drie jaar geleden. Uh, ja, ik heb mijn vrouw volledig verrast. Ze wist enkel dat we zouden trouwen. Ik had ja, eigenlijk wel een dag vol verrassingen voor haar. Geef ze een voorbeeld. Ja, ik had uh, s ochtends vroeg, toen uh, de visagist daar zo bezig was met haar thuis, ik was op het hotel gaan slapen. Dat is heel vroeg uh, een witte loper geplaatst voor mm -hmm. de, op de oprit, allemaal witte ballonnen. En nadien uh, ben ik er afgekomen mee, uh, heel maar dan te komen op in een mooie koets dat de familie dan een koets met, met, met paarden met paarden? <tie> ja, twee, uh, wow. twee uh, mm. Brabantse trekpaarden voor, voor de familie. Dat is dat 15 man <tie> En voor mij en voor haar dan uh, een mooie witte koets. Ook met twee paarden ervoor. Oh. En dat was mm. zo een tocht een uur naar het kasteel in Wippelgaan. En ja, dat was wel heel mooi. Dat was echt wel super en jouw vrouw, die houdt wel van verrassingen want het kan zijn dat hij zoiets heeft van ja, maar ik wil wel absoluut dat of dat hè? dat ze daar toch ook een beeld van heeft hoe ze dat wil die dag ja, ik wist wel dat ze dat ze een droom had in de koets te trouwen ik heb er ah, nog ja, wel geen twee voorzien ja. zo'n koets man, ja, dat lijkt mij heel ongemakkelijk maar wel mooi om te zien dat wel Waarom? Um, ja, de, de, volgens mij zijn ze heel slechte veringen ja, maar je gaat daar geen, uh, geen 400 kilometer mee rijden, nee, moet ik. Hè? Nee, dat niet. Dat... Zou je graag een koets trouwens? Okay? Nee, ik niet. Nee, geen, geen koets, dus uh, nee. als hij aan het luisteren is, geen koets. Nee, dat uh, bij deze geregeld. Goed, dankjewel voor het mooie verhaal, Alain. Fijne ochtend, man. Goed, ja. Jojoe. Ja, maar ja, je moet toch uh, praktisch denken. Ik vind het wel leuk. Ja? Ja, koets. Oké, okay. goed dan. Hoeveel paarden? minstens tien. <laughs> Doet een rijtje, ja. Womack was goed. Womack en Womack was nog beter. Teardrops. Margot van de Regio. Je wil niet weten hoeveel kilometer die vrouw al heeft gereden, zeg. Ja, dat uh... En niet met de koets, hè? Niet met de koets. Nee, met haar leuke morgen mobiel. Ze is op dit moment ook weer te zien op de app van Radio 2 en op VRT1. Ja. Zet ze er lekker voor. Goeiemorgen, Margot van de Regio. Goeiemorgen. Altijd op zoek naar een verhaal in jouw buurt. Vertel eens naar welke regio ga je vandaag? naar Regio Peer voor echt een heel straf verhaal eigenlijk. Ik ben onderweg naar Bella Titanium, of Bella Titanium. Ik weet hmm. nog niet goed hoe ik het moet uitspreken. Maar um, Bella die gaat de eerste intersex wereldrecordpoging Strongman uitvoeren. Dat wil zeggen dat Bella zeven records in zeven dagen gaat verbreken oh. die allemaal met gewicht heffen te maken hebben. En vandaag staat Apollons Axel op de agenda. Dat is eigenlijk zoveel mogelijk. Keer 55 kilogram opheffen in 90 seconden. Oh. Echt super straf. En ik ga eens meevolgen hoe Bella zich daarop voorbereidt. Meevolgen of meedoen? Volgen. Kijken. En op hoeveel staat het record? Weet je dat toevallig? Er is op dit moment nog geen wereldrecordpoging gedaan voor die strongman. Ah. Dus... Bella gaat dat licht wel binnenhalen. Dat, ja, ik kan bijna zeggen: zo is het gemakkelijk, maar het klinkt heftig. Ja, ik, ik, ik heb zo'n voorgevoel dat we het straks gaan zeggen: nee, het is niet zo gemakkelijk. Het was zo, Tom Waes heeft dat ook gedaan, die Huppeltube des Sables, die Marathon des Sables. Mm. Zo... Dat zijn zo'n dingen. Is dat ook niet zo een trein voor met je tanden en zo? Daar heb ik ook eens een video van gezien. John Massis deed dat, uit Gent. Ook, zag je er ook veel. Uh, veel werk uit. Heftig allemaal. Maar je gaat het allemaal volgen. Dankjewel wel, Margot van der Regen. Over twee uur hoor je haar terug... Tien voor zeven op dit moment. Goedemorgen allemaal. Ja, um, dat huwelijk. Moeten we het even over hebben nog. Jij vertrekt morgen naar het huwelijk van Thibaut Courtois. Ja, klopt. Er zijn ook mensen die ooit iemand een huwelijk hebben gevraagd in een, uh, in een apres hut. Wat ja. denk je? Goed plan? Uh, Goh, ja, het hangt er natuurlijk vanaf hoe lang dat je daar al zit Dus inderdaad, we hebben hier in de app iemand die zegt Ja, wij waren op Ski en ik had dan een beetje medewerking van DJ Die zette de muziek een beetje stiller En ik ging daar in het midden van die bar op mijn knie Ja, en daarna waarschijnlijk al die mensen die al vlugels gedronken hadden van Wow, en applaus en dus ja, wel heel veel sfeer Maar voor mij zouden er misschien te minder mensen mogen bij zijn Minder kiehut Ja Over een eekhalf uur na het al twintig minuten zijn, hoor je hier erg goed nieuws. Want dan ga je jouw droom in vervulling laten gaan. Het heeft niet met een huwelijk te maken, misschien wel iets met reizen. Rond tien over zeven. Eén ding, je gaat sowieso... Uh, niet op het vliegtuig zitten met Niels de Stadsbader, want die zit op dit moment in Suriname ja. met zijn nieuwe vriend Kenny B. om zijn song te promoten. Ze hadden hem daar uh, verteld ook dat ze daar geen deurbel hebben. Blijkbaar zeggen ze ook klop, klop om binnen te gaan. Moeten we dat niet even checken? Ja, want ik vond dat te heel vreemd. Ja, ik heb het klopt eigenlijk. Luister en kijk in de app van Radio 2, daar, uh, daar zit hij op dit moment. Goedemorgen, Niels de Stadsbader. Goedemorgen. Ik, ik weet niet of het klopt. Ik heb hem, ik heb hem. Goedemorgen. Ja. dat kenretje. Maar hoe is het nu? Is, klopt het nu of niet, dat verhaal? Ja, het klopt helemaal. Ik heb er extra op gelet en er hangt werkelijk aan geen enkele deur hangt er een bel. En je moet effectief klop, klop zeggen. Kijk, zo eenvoudig is het. Heerlijk. Maar goed, hoe is het daar in Suriname? Vertel eens. Ja, het is, het is geweldig warm. Uh, allez, de temperaturen zijn echt heel tropisch. Uh, de mensen zijn ook heel warm. En voor de rest uh, verschiet ik er elke keer opnieuw van wat voor een wereldster uh, die Kenny B is in eigen land. Uh, ja. Het is echt onwaarschijnlijk. Eh, bij ons, als je een soort van bekendheid hebt, dan word je wel eens tegengehouden of moet je op de foto of dat soort dingen. Maar eh, wat ik dus niet wist, Kenny B is niet alleen een populaire zanger, het blijkt ook dat Kenny hier de vredesonderhandelingen ooit heeft meegevoerd. Mm -hmm. Dus elke keer als je hier met Kenny over straat loopt, heel die straat begint te toeteren. En Mensen stoppen, we zijn hier een clip aan het opnemen, midden die een clip komen die gewoon los in beeld voor hem een knuffel te geven. <lacht> die beginnen te knielen beginnen hem te kussen. Oh. En, eh, en intussen stak ik te wachten en zijn koffer zit... Ja. Een... Jij, jij moet de foto's maken van de mensen. Ja, het is, ik heb volgens mij nog nooit zoveel de vraag gekregen voor een foto. Alleen ze willen het niet met mij. Ik moet hem pakken van zijn maar ik niet. Zeg maar, belangrijker, loopt de song goed? Ja, de song loopt zeker goed. Uh, het, is, het is heel grappig ook om, om, om te merken hier op straat ook, dan, dan, dan zien ze Kenny en dan zeggen ze ja, u kent die ja, Nieuwe Songen, dan beginnen ze te zingen, dan echt hem uit dat ik dat ben, Allee, dat ik meedoe. En dan zeggen ze, ah, leuk, zeg Kenny. Uh, <laughs> dus, uh, maar ze, maar ze, ze beginnen de tekst ook beter en beter te kennen. Uh, mensen beginnen ook hierop te dansen. Je ziet dat ook op TikTok heel veel mensen het naam, die, die van die uh, filmpjes delen en zo. Mm -hmm. En wat vooral heel grappig is, is de eerste keer dat u zelf aangekondigd hoort... Dat je de eerste keer aangekondigd wordt in Surinaam. Want dat klinkt, uw naam en hoe dat staat is toch iets anders dan bij ons. En wel, we gaan even luisteren. We hebben daar uh, geluid van uh, intussen op de radio geweest. Klonk best lekker. Het liedje is dan gedaan op een bepaald moment. En dan krijg je dit: Laten we maar beginnen met vandaag. Knallend was het. Die mooie tune van Kenny B. en Niels, de stadsbader. Helemaal voor Bergi. Met veel liefst voor later. Rappelket, dat kan niet, hè. Op, hè? Ja. dat kan mee. Ja. Ja. Ja, ja. Knallend was het wel. Het klinkt toch goed, Niels? De stadsbader is toch behoorlijk goed uitgesproken, Niels? Ja, ik heb hem ook veertien keer moeten uitleggen op voorhand. Maar het goede is ook, bij Suriname, dat is heel gek. Dus ze spelen uw nummer bij de radio, dan doe je een interview, en dan spelen ze hem het nog een keer. Dat is een goed gespeeld. Van gaan we niet doen. We gaan het één keer spelen, want het gaat ons te ver leiden. Maar goed, kijk... Niels de Stadbader, Amuseer je nog. Zullen we morgen nog even bellen? Ja, mogen we morgen nog een keer bellen. Bellen we morgen nog gewoon even. Ah ja, oh, graag. <laughs> oh, kijk, kijk. oh, dat is. Ik, want je weet, het is hier tien voor 2, dus ik blijf speciaal voor jullie wachten. Maar vrouw, de twee wil ik dat zeggen. Ah, Doe ja, dat morgen nog eens. Mooie zaak. Niels bij de ochtend taart. man. Goedemorgen allemaal. Kijk, ik zie, dit is bye. nog eens: Niels de Steltbader en Kenny B, liefst voor later. Het is zes voor zeven. Goedemorgen.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 Vandaag. Dikke de hit bij ons en ook in Suriname, dus Niels de stad. Nog één verhaaltje dat binnengekomen is over het huwelijk. Ja, Tanja Dexter heeft op zaterdag ja gezegd, op zondag getrouwd. En Lute Paper uit Locristi, toen ze 23 jaar geleden getrouwd is, was het, uh, haar man zijn derde huwelijk. De vrienden gooiden met rijst, in, uh, met mais in plaats van met rijst, omdat ze vonden dat je wel een kieken moest zijn om je voor de derde keer te laten vangen. <lacht> maar kijk, ze zijn nog altijd gelukkig getrouwd. Maar kijk, ben jij getrouwd, ja hè? Ja, absoluut. Allang? Tien jaar was dit jaar. Goed, proficiat. Ja. Goed. Proficiat Ilse vooral. <lacht> ja, het, was goed. Euh, het was met veel ups. Ja. Af en toe is een downer. Ja, man. Dat, was... dat hoort erbij. Nee. Hoort erbij. Jij jij jij kan doen. Of verhuizen. Ken en Christine namen het wekenlang tegen elkaar op. In Ons Huis Nieuw Huis. Een extra kamer, groenere energie met een hybride warmtepomp. Een betere EPC-score. Veel dilemma's die vroegen om een oplossing. Maar hoe scoor jij? Ben jij een Ken? Of een Christine? Speel nu de Ons Huis Nieuw Huis Quiz op radio 2.be. Doe mee en maak kans op. Open energy screening van jouw woning. Buderus Heating Systems with a Future. Sunweb heeft nu last minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Bekijk het aanbod op sunweb.be Sunweb. Radio 2 staat voor de spektakelmusical Red Star Line. We gaan praten! Dat heeft mij gepakt, dat is kiekevel. Jam, uw toekomst ligt in Amerika. Onze droom begint vandaag. Ik vond het prachtig. Dat moet onmiddellijk naar New York. Alle info op radio2.be. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van Watersport en droomresort. Resort. En nu even. Helemaal niks. Het is een Sunweb holiday. Sunweb. Zeer goed nieuws voor jou, zeker als reizen je, je grote droom is. Dat hoor je over 10 minuten hier in een Zeg welkom met de maandag. Elke dag, telk voor 2 VRT Radio 2. Het is 7 uur, VRT nieuws krijgen je van Shema Sai. Goedemorgen, bij een zware brand in een huis in Sint-Amans zijn twee kinderen gestorven. En de Griekse kustwacht zou gelogen hebben over de gezonken boot met honderden vluchtelingen en migranten. In Sint-Amans, in de provincie Antwerpen, zijn bij een zware woningbrand twee kinderen om het leven gekomen. De brand begon net voor middernacht en breide snel uit. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, waren de kinderen nog op de eerste verdieping van de woning. De moeder zou al buiten hebben gestaan. Ze werden zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar de kinderen overleefden het dus niet. Dat zegt Dirk van den Zanden van de politie. We hebben melding gekregen van een woningbrand. Daarbij zijn drie slachtoffers overgebracht naar het ziekenhuis. De moeder en twee kindjes. En helaas zijn in de loop van de nacht de twee kindjes 4,5 en een half jaar en 8 jaar overleden. De moeder ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak en de omstandigheden van de brand, dat loopt volop. Dus daar is nog geen duidelijkheid over en daar blijft het onderzoek uiteraard doorgaan. Antwerpse gezinnen betalen twee keer meer voor hun drinkwater dan de industrie. Dat zegt Groen-fractieleider in het Vlaams parlement, Mieke Schouwvliegen. Bedrijven kunnen onderhandelen over de prijs, maar ze krijgen ook korting wanneer ze meer verbruiken, terwijl de kost voor burgers net stijgt als ze meer verbruiken, zegt Schouwvliegen. Wij vinden dat niet normaal, zeker in periodes van droogtes, moeten we heel spaarzaam omgaan met drinkwater. Huishoudens zijn bijvoorbeeld afgelopen week op opgeroepen om zeer spaarzaam te zijn, maar blijkbaar worden uh, op hetzelfde moment krijgt industrie drinkwater aan spotprijzen van de drinkwatermaatschappijen. Dat moet voor ons uh, anders. Er komen meer twijfels over het verhaal van de Griekse kustwacht over de gezonken boot met vluchtelingen en migranten. Amper honderd mensen werden gered en zo'n tachtig mensen overleefden het niet. Maar er zijn ook nog honderden vermisten. Volgens de Britse omroep BBC heeft de boot zeker zeven uur lang stilgelegen voor die kapseisde. Terwijl de Griekse kustwacht zei dat de boot bleef varen richting Italië en dat mensen geen hulp wilden. Maar dat zou dus niet kloppen. In Pakistan is er vandaag een dag van nationaal rauw voor de slachtoffers onder wie vermoedelijk veel Pakistanen. In Disneyland in Parijs wordt opnieuw gestaakt voor de zesde keer al. Het personeel wil meer loon. Een aantal attracties blijven dicht, dat vertelt Frank Renaud vanuit Parijs. Heel veel werknemers beklagen zich. Zelfs in een sprookjespark hebben mensen last van inflatie. Al het personeel moet er 200 euro netto in de maand bij krijgen, zegt een van de organisatoren van de stakingen. De afgelopen weken werd al vijf keer eerder actie gevoerd in Disneyland Parijs. De directie wil niet toegeven. We hebben in een politiek salariale de salarissen zijn al verhoogd en meer zit er nu niet in, zegt directrice Natasja Ravalski. En daarom doet Sneeuwwitje vandaag opnieuw tijdelijk de deuren op slot van sommige attracties in Disneyland Parijs. Gisteravond is de vierde dag van het festival Graspop in Dessel afgesloten. met onder meer een optreden van Helmut Lotti. En dat was een groot succes. De tent zat helemaal vol. Lotti is vooral bekend voor zijn klassiekere muziek. maar hij bracht op Graspop metal muziek. Lotti Goes Classic werd dus Lotti Goes Metal. Er was al iemand die zei dat hij ging proberen om te zien. of dat we volgend jaar nog wat festivals konden doen. Het zou leuk zijn. Dit was in elk geval te goed om niks mee te doen. Laat ons zeggen dat na 25 jaar zo en een keer iets totaal anders is. En het is lang geleden dat ik nog zo naar iets heb toegeleefd, met zoveel zenuwen ook, met zoveel stress en zoveel adrenaline, en dat ik achteraf nog zo'n kick gehad heb. Ik vond het geweldig. Spanje heeft de finale van de Nations League voetbal in Rotterdam gewonnen. Het had daarvoor wel strafschoppen nodig tegen Kroatië. Na 120 minuten spelen stond het nog 0-0. In de strafschoppen won Spanje dan met 5-4. En eerder gisteren versloeg Italië in de troostfinale Nederland met 2-3. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In puur sint amand zijn twee kinderen van 4,5 en 8 jaar oud overleden na een brand in hun huis. Hun moeder is nog in kritieke toestand. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En de Afrit Merksem op de Antwerpse ring is dit weekend verschoven voor te werken aan de Oosterweelverbinding. Vandaag wolken met af en toe zon, maar nog altijd warm tot 28 graden. En vanavond en vannacht gaat het onweren. En meer nieuws uit Antwerpen krijg je over een half uur of in de app van BRT Nieuws. De problemen op maandag aan, joh. We vallen voorlopig nog redelijk mee. Dus naar Antwerpen op de E19, 10 eh, minuten aanschuiven bij Brecht op de E313, een kwartier van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 10 minuten ook van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel hebben we ook files van maximaal 10 minuten vanaf Aals. Die ik bijvoorbeeld ook tussen Tielt-Winge en Holsbeek op de E314 en bij Halle. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten bumperen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde... En op de buitenring wel 20 minuten. Van Groot-Bijgaarde tot Anderlecht. Er was een ongeval, maar de weg is vrijgemaakt. En door een kapotte brug rijden er momenteel geen treinen tussen Lokeren en Dendermonde, maar er zijn wel vervangbussen. Lekker gedaan he, van die Helmoet Lotti. Die was hier vorige week nog. Ja, ik vond het echt ongelooflijk. En Hij had zoveel energie en, en hij had zijn leren broek aan. Hè? Heb je het gezien? Juist, ja. Maar hij had een hele week niet geslapen. Dus... Maar dat klopte helemaal. Hij had echt zenuwen voor niks. Het was fantastisch. Oppertje. Voor twee. Peter en Kim Het is 9 over 7, Goedemorgen. dat live. Dat is ook niet slecht. Coldplay. Het is vandaag maandag 19 juni. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat het een maandag is. Hey, hey, hey. Goedemorgen. morgen. Je maandag begint. Ja, hadden ook heel, heel slecht nieuws daarnet. Die twee kinderen die omgekomen zijn in yes. brand. Dat komt binnen, zo'n ding, hè. Met dat is zo heftig zo het Ik gaat. mag er niet aan denken. Hè? Nee, ja. Kinderen van 4,5 en 8 jaar. En een aantal weken geleden is hetzelfde gebeurd in Gent. Dus... Uh in ons Vlaanderen. Dus. Ja, nog heel veel woningbranden in ons land. We volgen het allemaal bij Veertennieuws, kan je alles lezen en, en horen. Het wordt zwoel weer vandaag, met wolken en misschien regen. Alleen maar goed voor de mensen die last hebben van de pollen en voor de boeren ook natuurlijk. En iedereen die een beetje groene gras wil. Ja, voor de natuur. Ja. Ja, die pollen komen dan echt wel uit de lucht. Dus ja, je voelt dat gewoon. Mm -hmm. Je ruikt dat ook. Dit weekend is iets strafs gebeurd. Pommelin Thijs is binnengekomen op nummer 3 in de ultratop 50. Dat is geleden van Gustave dat dat gebeurde. Pommelin is echt een heel grote. Dus uh, die komt gezellig ontbijten. Rond 20 voor 8 En dan... Goedemorgen Luister en kijk nu even goed in de app van Radio 2. VRT1. Tom Salbe, die is op dit moment aan het kijken. Die vroeg, kun je even zwaaien? Zwaaien, Tom. Goedemorgen jongen. Ziezo. zo. <laughs> Altijd goed. Um, Kim, jij vertrekt op reis morgen. Ja, ja ja, nee, Niet zomaar op vakantie, ik ga wel op vakantie Maar ik ga uh, jullie even verlaten Omdat ik naar een mooi huwelijk ga in het buitenland Ja, van onze nationale doelman Thibaut Courtois Die het goed gedaan heeft ja, op het weekend tegen Oostenrijk Zeker weten 1-1, proper zeker, gedaan ja. Maar lieve luisteraar, jij kan meedromen Want jij kan ook op reis Ja, want zo zijn we hè. Het is niet alleen nemen, nemen, nemen Maar ik wil ook geven Jij bent een gever Luister vanaf woensdag zeer goed naar Goeiemorgenmorgen. En dan vertrek jij binnenkort op een droomreis. Met je hele gezin. Helemaal leuk. Je kan zelfs kiezen waar je naartoe gaat. Eén ding heb je zeker nodig vanaf woensdag. Een koffer. Ja, dat is, dat is eigenlijk het enige. Een koffer die je moet vullen. Elke dag, want we spelen een spel. Ik ga op reis en ik neem mee. Goed luisteren en volg ons misschien ook een goede tip. Uh, volg ons op Instagram... Wat moet er bij jou altijd zeker in de koffer, Kim? Altijd? Uh, ja. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, dat ook. Uh, dus dan... Ja, ik, ik, ik neem eigenlijk altijd een geluksbrenger mee. Dat bij heel onze familie meegaat als we met het vliegtuig op vakantie gaan. Dus mijn mama heeft dat, dat is een knuffelbeer, dat ze van ons gekregen heeft toen wij nog heel klein waren. En mm -hmm. die is ooit beginnen meegaan op vakantie in een koffer. En nu... ...heeft zij zo'n bijgeloof en mogen wij niet vertrekken zonder die knuffel in onze koffer. Dus je blijft daar ook gewoon in zitten, maar dat is gewoon... Mooi, een geluksbrengertje. Ja, voordat ja, voor alles goed mag verlopen. Oké. Okay. Lieve luisteraar, denk er even over na wat er bij jou eventueel in zou moeten kunnen. Maar de koffer, die moet je wel klaar hebben voor woensdag. En vanaf woensdag ben je hier niet, Kim, dus dat is een beetje jammer. Ik heb wel goede gasten uitgenodigd en ook die stoppen allemaal iets in een koffer. Luister even goed naar de stemmen. Wie herken je? Z ze stikken wel rare dingen in een koffer. Luister even goed. Zet hem wat luider. Danny Fabri. Anticonceptie. Warm meten? Zon. Een versnelde fiets. Vriend. Wie heb je allemaal gehoord? In de koffer. Vriend. Ja, vriend en zon en dat soort dingen. Die heb je allemaal gehoord. Ik zal misschien even laten horen. kun je nog eens herhalen? Dus let even op. Wie horen hier allemaal? Wie gaat er vanaf woensdag mee of niet op reis? Danny Fabri. Anticonceptie. Warm meten? Zon. Een versnelde fiets. Vriend. Een versnelde fiets, vond ik goed. Een paar mensen herkend? In die koffer. Ja, mm. ja, maar ja. Ik ga niet meespelen, hè. ik ben al weg. Nee. over de sport. Deel eens een paar namen in de app van Radio 2. Wie denk je dat je dat net herkend hebt? En zo kan een koffer. All that talk is me. One last shot, hold on to me. Something I got Het kon zomaar uit de jaren 80 komen, maar het is gewoon van nu One Republican Runaway. Lieve luisteraar, je kan dus meedromen waar je kan op reis. Vanaf woensdag goed luisteren naar Goedemorgenmorgen, dan vertrek jij op een droomreis met je hele gezin. Je kan gewoon kiezen waar je naartoe gaat. Eén ding heb je nodig vanaf woensdag, een koffer die je moet vullen. Elke dag, dan spelen we spelletje. Wordt goed. En vanaf woensdag is Kim hier even niet. Oh. Een paar nieuwe gasten. Ja, het zijn fantastische gasten. En uh, ja, ze hebben zo zelf even nagedacht. Wat zou ik in een koffer steken? Het is heel bijzonder. Luister je nog even goed naar de stemmen. Wie herken je? Vriend, een versnelde fiets. Waga meten. Anticonceptie. Danny Fabry. Zon. <laughs> Danny Fabri in een koffer. Dat is al goed gevuld meteen natuurlijk. Welke namen kwamen binnen, Kim? Ja, Dus uh, Linda de Rijk dacht daarna binnen, dat uh, die iets met de fiets zei. Nee. Niet dat. Nee. Ja, En Frederik de Rijk die zegt: Danny Fabri, ja, nee, die zit in de koffer. Dus die kan niet komen. Die kan niet komen. Goedemorgen, Dries Bollaert uit Vleter. Die heeft er sowieso al twee herkend. Dries, goedemorgen. Goedemorgen, iedereen. Bartels Kapoen, wie heb je herkend? Um, ik dacht dat het uh, hersenheelstof Lidlstof en Ingeborg. Die zitten er sowieso in. Kijk, ja. helemaal goed. Dus die komen sowieso al. Uh, maar vanaf woensdag is het iemand anders. Maar uh, ja, dat, ja, ja woensdag is luisteren. het. Ja. Heb jij een koffer, uh, Dries? Oh, Dries is al even weggewandeld. Kan gebeuren natuurlijk. Dries, heb jij een koffer? Ja. Ja. Je zin om op reis te gaan? Ja, dat zeker. Blijf, goed blijven luisteren, kerel. Komt allemaal goed. Goedemorgen. Dag. Cindy Coleman uit Kruibeken. Goedemorgen. Wie had jij herkend? Jeroen Meus. Mm. Ja, die komt woensdag komt die even langs. Drie uur lang koken. Wordt heerlijk gezellig. Neemt dat warm eten mee op vakantie. Daar heb ik wel eens uh, veel vragen bij. Kan je hem, ik hem vragen hoe het doet? We nemen het bedrekt? mee. We nemen het mee, sowieso. Dankjewel, Cindy. Fijne ochtend. Dag. Dag.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 Aldi, altijd slim. Night of the Proms Summer Edition. Op 28 en 29 juli in Kokzijde. Met onder andere Marking van Level 42. Johnny Logan. Laura Tesoro. Matteo Bocelli, Mama's Jasje en Sandra Kim.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 Gratis actie. En krijg het goedkoopste boek helemaal gratis. Standaardboekhandel. Dat is lezen, leren, geven en beleven. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Spelen vanmorgen met Mieke van Dessel uit Heist op de Merg. Mieke, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Verpleegkundige, maar intussen met pensioen. Zeg, dus jij moest ja. ook nachtshiften doen, maar om drie uur kreeg je altijd een dipje. Ja, inderdaad. Oké, okay, geef ons een tip. Als wij een dipje hebben, uh, wat, wat moeten we doen? Wat deed jij altijd? <tie> Een wandelingetje en even aan het open raam gaan staan. Dat ik frisse lucht in mijn gezicht kreeg. En dan ah. was ik weer al klaar voor verder te werken. Dat is ideaal hier bij ons, ons open uit. Die staat altijd open. Zie je de VRT-toren ook? Op dit moment zit de zon op. En ga jij spelen, Mieke? Zometeen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen. één letter van het antwoord. Vul aan. En met drie juiste antwoorden wil je een exclusieve morgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik weet mensen het heist op den berg. Dat zijn rappen, hè. Kom aan, succes, hè. Nee, ik weet het je. Mieke, we beginnen met de V. Welke V is ja. synoniem voor een groot alleenstaand huis? Villa. Welke W is een dier dat huilt en dat graag roodkapjes eet? Wolf. Welke X is een spelconsole met een groen logo? Top. Welke Y is het chromosoom dat alleen mannen hebben? Het y e chromosoom Baja, zijn. Top. Het moet er natuurlijk ook juist zijn, allemaal. De villa, is dat een synoniem voor een alleenstaand huis dat een beetje groot is? Tuurlijk. De wolf huilt en eet graag roodkapjes. Ja, die spelconsole met een groen logo is de Xbox. En dan een ei-chromosoom, tuurlijk wel. Conte, punto. Dat is de week goed beginnen. Ze zijn binnen, Mieke. Juppie. Geniet ervan en een heel fijne ochtend nog bij ons, hè? Ja, dankjewel. Zijn Mieke, Mieke, Mieke. Ga je graag ja. op reis? Jazeker. <laughs> Oké, okay, zet die koffer klaar dan woensdag. Punto punto. Punto Speel morgen zelf mee en win jouw goede morgen morgen Winnen is belangrijker dan deelnemen. She's like a rainbow. She glows Moves Like a river Turns While she flows Generate sun will rise and love will shine. Blijft het lekker weer of niet? Minimax, minimax. Minimax waterontharders. Goedemorgen, Dagstabina Gedoren. Goedemorgen, Peter en Kim. Goedemorgen. Ik zie op dit moment een beetje grijze wolken hier buiten. Wat is er aan het gebeuren? Ja, uh, er zijn uh, wolken. Er zijn ook opklaringen oh ja. hier en daar in het Centrum van En daar zijn er ook opklaringen. Dus het blijft zo'n beetje een mengeling van de twee. En het gaat ook meestal droog blijven. Vandaag opnieuw warm. Straks temperaturen, zo'n 26 graden voor Brussel. In de Kempen kan het richting 28 graden gaan. Aan de kust wat koeler met 22 graden. En uh, vanavond uh, blijft het uh, droog. Maar in de loop van de nacht ja, dan zien we toch alweer wat regen. En onweersbuien vanaf de Franse grens onze richting uitkomen. Minimaal 16 tot 18 graden. En dan morgen nog een paar laatste buien misschien. Die, vertrekken dan, uh, of die verdwijnen richting Nederland. Dan wordt het uh, droog tijdens met brede opklaringen. En dan na de middag opnieuw intensere regenbuien, al dan niet met gedonder erbij. En opnieuw warm, maximaal 26 tot 30 graden. Woensdag is het dan tijdelijk droger. Misschien nog een paar lokale buitjes. En blijft ook nog warm. En dan donderdag, ja, dan kan er uh, toch een actieve storing passeren met plaatselijk veel regen met onweer En dan wordt het meteen koeler. Temperaturen nog rond 22 graden. Zo, zo, zo. We blijven dus mikken op uh, de eerste dagen. En donderdag dan gaat het een beetje regenen. Dankjewel Sabine Hagedorn, Heel fijne ochtend. Bo, euh, ja, we zorgen ervoor dat jij zelf ook op reis kan. Een droomreis kan je maken. De koffer, die gaan we vullen vanaf woensdag. Een koffer? Ja, moet gewoon een koffer. Dat is het enige wat je nodig ja. hebt. En dan spelen we een spel. En goed luisteren. Jij bent er niet, nee. dank je. Maar ik voel me er wel goed bij dat er ook een luisteraar iets kan winnen. Mm. En vooral, er zijn prachtige gasten die drie uur lang komen meespelen met ons... Um, de, de namen, ik ga ze gewoon even geven. Dan kun je luisteren of het wel klopt. Jeroen Meus, die komt maandag. Kim De Brie van Radio 2, die komt uh, de dag daarna. We hebben ook Gert Verhulst, zelf. Ingeborg, die komt ook uh, lekker mee presenteren. Sven De Leijer, vriend van de show. Altijd leuk. En Kat Luiten die was jaren onlangs. Die waren wel echt moeilijk te herkennen. Hè? Sven De Leijer en Kat Luiten. Nee, ja, uh, vooral Oeze. Sven De Leijer was... Ik denk dat die zon zei of zo. Nog even meeluisteren. Vriend... Danny Fabry, de versnelde fiets. Warm eten. Zon. Zon, ja, gek. Anticonceptie. Dat Gert Verrost over anticonceptie begon, was ook een beetje speciaal. Dus ze zijn er vanaf woensdag, terwijl Kim aan het genieten is van een huwelijk van Thibaut Courtois. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar.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 Ik lijkt me wel goed koel, doordat je weet wat ik me voel. Jij klinkt naast muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. <suss> <-Pup Exceptye> <tornado> ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee, Ik neem je mee, eh, Ze <phone JadiLS> denkt dat ik niet bezig ben. Denk dat ik geen gevoelens heb. Terwijl ik nu alleen maar denk: ah. Wat zijn je zin in de wereld? Zeg maar wat je doet. Sta gehoord en stil. Zeg maar wat je doet. Sta gehoord en stil. Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee. Naar Rome of Parijs. Ik lijp me slimme poel, dat je weet waar ik me voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien waar ik me doe. Ik neem je mee, hé hé hé. Van pardon, zie ik. Ik neem je mee, hé. Zometeen meteen al een nieuws uit jouw buurt. is één overal wacht, eerst Goedemorgen. In Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn twee jonge kinderen overleden na een zware brand in hun huis. De moeder ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En Antwerpse gezinnen betalen twee keer meer voor hun drinkwater dan de industrie. Bedrijven krijgen zelfs korting wanneer ze meer verbruiken, terwijl gewone mensen dan net meer moeten betalen. Zag je, je mond even opengaan? Ah ja, Shima, wij wonen in Antwerpen. Ja, het lijkt een beetje oneerlijk. Een beetje. Ja, zo voelt het wel. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met verstuift. De twee kinderen die de brandweer gisteravond uit een brand redden in Sint-Amans zijn in de loop van de nacht overleden. Hun moeder is nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het huis van de slachtoffers aan de Jan Hallelaan werd getroffen door een heel felle brand. Toen de brandweer aankwam was de moeder al buiten, maar de kinderen waren nog op de eerste verdieping. De brandweer haalde hen eruit en ze werden met hun hun moeder naar het ziekenhuis gebracht, maar daar zijn ze overleden, zegt Dirk van de Zanden van de politie. De moeder heeft zich in veiligheid kunnen brengen en de brandweer heeft de kindjes kunnen bevrijden. Helaas zijn in de loop van de nacht de twee kindjes vier en een half jaar en acht jaar...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 die meer water verbruiken, meer moeten betalen, zegt Schouwvliegen. Wij vinden dat niet normaal. Zeker in periodes van droogtes moeten we heel spaarzaam omgaan met drinkwater. Huishoudens zijn bijvoorbeeld afgelopen week op opgeroepen om zeer spaarzaam te zijn. Maar blijkbaar worden op hetzelfde moment krijgt industrie drinkwater aan spotprijzen van de drinkwatermaatschappijen. Dat moet voor ons anders. Watermaatschappij Waterlink levert vooral in Antwerpen en in de Antwerpse haven en zegt dat bedrijven over de prijs kunnen onderhandelen. En dat is volgens hen een van de redenen waarom ze minder betalen. En Het optreden van Helmoet Lotti gisteravond op het festival Graspop in Dessel was een groot succes. De tent waarin hij optrad zat afgeladen vol en werd op een bepaald moment zelfs afgesloten voor nog meer publiek. Lotti, die vooral bekend staat voor zijn klassieker repertoire, bracht er een aantal metalklassiekers. En dat konden de bezoekers wel bekoren. Helmoet Lotti van al jaren. 33 jaar. Echt top top. Ik kan niks aan te zeggen. Dat is ongelooflijk. Zijn we langs de ene kant verschuiten, langs de andere kant. Wist ik wel dat het de Nee, we zijn niet binnengeraakt. We wouden er naartoe gaan, maar zelfs het plan stond eigenlijk. Stampvol, dus ja, Het is een spijtige zaak. Ik ben uiteraard naar uit Helmoet Lotti geweest. Ja, het was fantastisch. Echt waar. Het was, het was een geweldig feest. Helmoet Lotti geeft in oktober in Gent opnieuw een optreden van Lotti Goes Metal. En misschien volgt er ook nog een plaat. Het weer dan nog. Vandaag krijgen we wolken met af en toe zon, maar nog altijd warm tot 28 graden. Vanavond en vannacht gaat het onweren. Ook morgen eerst nog regen, daarna droger met opklaringen, maar in de loop van de namiddag opnieuw regen- en onweersbuien. En meer nieuws uit Antwerpen krijg je in de app van VRT Nieuws. De maandagochtend, HJO, daar gaan we niet makkelijk in de file gaan staan. Alhoewel, toch 200 kilometer, vertel eens. Ja, ja, ja, naar Antwerpen, hè. dus maximaal een kwartier aanschuiven. Het valt nog wel mee richting de Scheldestad. Dat is op de E17 van voor Kruijbeke, zie ik ook vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Het is wel heel druk op de ring richting Gent. Je vertraagt zeker een half uur van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan de files naar Brussel, die zijn 10 ja, tot 15 minuten lang. Vanaf Aalst, zie ik, vanaf Zemst, tussen Tiel Twingen en Holsbeek, vanaf Everberg ook, vanaf Overijssen en op de E429 uiteraard bij Halle. De binnenring rond Brussel, dat is ook een kwartier, geduld oefenen tussen grote bijgaarden en Vilvoorde en op de buitering tussen Eigenbrakel en Tervuren. Dan zijn er werken bezig op de Lambermontlaan, dat is in Brussel vlakbij Schaarbeek, richting Ter Kamere. Er staat een half uur file daar, van, op de Van Praatlaan. Probeer dat stuk van die laan te vermijden, zou ik zeggen. En goed nieuws voor de treinreizigers tussen Lokeren en en Dendermonde, want het treinverkeer komt daar langzaamaan weer op gang. Oh, toch een beetje goed nieuws in deze dolle, dolle maandagochtend. Pommelin Thijs, die uh, komt zo meteen langs. Heb je nog een belangrijke vraag of je wil haar iets vertellen? Het is de moment. Ik ga ze stellen voor jullie. Klokhof, dat was goed, hè. Dat is ik, nog, heb he? ik heb het gisteravond weer gezien, hè. Wat is het volledig gedaan nu? Nee, nog niet. Maar ik ga dat wel eens vragen aan Pommelin. Ik heb wel een heel belangrijke vraag. Ze lossen elke keer één aflevering. Ja. Ja, dat is niet goed voor mij. Hè. Ik binge <laughs> graag. <laughs> Kijk, ze is er over ik een ah, minuut of vijf. Gaat ze ook live zingen. Pakt zes. Sleep Life. Nieuwe bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Verzacht uw zomer met Unimax. Ontdek vandaag nog onze zomeractie. Minimax. minimax. Minimax. De wateronthaarder die werkt zonder elektriciteit. Meer weten? Ga naar minimax.be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 Goedendag. Dag meneer. 100 gram kippenkwit, alstublieft. Kippenkwit? Oh ja, kwit van kappa me is top. Ah, ja. En dus breng ik mijn eigen potjes mee. Volgens mij. Ah, ja, ja. Wil wilt u dan ook nog kwitten pensen? Kwitten pensen, dat ken ik niet.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 Jouw goeiemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Radio 2. I promised myself. I promised I'll wait for you. The midnight hour. I know you'll shine on through. I promised myself I promised the world to you I gave you flowers Cayman. I promise myself, het is 18 voor 8. Goedemorgen, morgen. En hoe straf was dat? Dit weekend is Pommelien Thijs binnengekomen op nummer 3 in de Ultratop met Rob Veronder. Toch weer van Eurovision Gustave geleden dat dat gebeurde. In de Radio 2 top 30 bij ons ook losnieuw op 19. En dan op 1 in de Vlaamse top 30 van de Ultratop. Pommelien Thijs, ze zingt, ze acteert. Acteert, acteert. Het is een enorm voorbeeld voor alle jonge mensen. En, uh, het is een grote punt. Pommeline, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot precies ben jij? Ik ben een meter zesenzestig. Dat is goed, hè? Zeer oh, gemiddeld. Ja, ja. Ja, ja, als je naar festivals gaat, zie je voldoende. Ah, wel, prima, je, zei, je moet niet helemaal van voren, je moet niet helemaal naar achteren. Je kunt eigenlijk staan als je wilt. En jij kan <laughs> wel op het podium staan tegenwoordig. Hey, Ook een echt, voordeel. Echt Hoe is het met u? Het is goed. Ja, ja. hè? Spannende weken. Heel veel, uh, echt van alle kanten komen er um, ja, reacties op dit en, en mijn album komt uit binnen drie dagen. Uh, de Roma's staan om de, de, uh, om de hoek. Ik heb, een, ik heb een tour aangekondigd voor volgend jaar, dus het is echt van alles door elkaar, um, maar allemaal wel heel goed, ja. Ja, luister en kijk mee in de app van Radio 2, want ik zie die, die linten, daar moest ik wel even iets over zeggen. Uh, linten. Hangen, de lin, mag ik het linten noemen? Zeker. Ja, zie je wel. Ze mogelijk... heeft gewoon een topje aan met koortjes. Dat is niet zo... Maar niet waar is het? Ja, je kent linten. dat langs de ik zal, ik zal eens linten bijbrengen voor je, Peter. Dat zijn toch ja. linten. Ah, Weet je wat linten, linten, linten zijn? Ik heb geturnd. Dat was ook met linten. Ah. Ja, dat zijn linten. Voilà. Maar ik heb nooit die linten gebruikt. Zijn, ik... zijn daar video's van? Sorry, het wanken nee, we af. Dat is goed hoor, rond dat flikvlak en zo. Amai. We wijken af. Ik ga daar nog op terugkomen, maar niet nu. Gelijke leggers ook aan de brug. Zo komt ja, ja, het is goed. Handstand rond. Pommelin. Ja. <laughs> Hoe voelt dat, zo binnenkomen op drie in de ultratop? Dat is goed. Ja, dat is mega spannend. Had ik totaal niet verwacht. Uh, je plaatst er dan op voorhand al wat dingetjes van online en dan hoop je zo dat dat wel wat leeft bij de mensen dan krijg je ook al heel veel reactie, want mensen weten dat het eraan zit te komen. Uh, maar ja, dat is natuurlijk een mega, mega fijne verrassing ja op naar die zomerhit die, uh, we moeten eerlijk zijn vorig jaar hebben die net gemist ik dacht van die gaat die los winnen toen kwam Margit Hermans lekker blij ja. Dan krijg je dat weer hè ja wat ja, kan wordt je dit niet jaar tegenop, stel dat je hem dit jaar wint ja, stel dat. Ik, ik, als vorig jaar mij iets geleerd heeft, dan denk ik dat ik weer gewoon echt ga genieten van, uh, van het optreden, als ik, al, uh, als ik er al bij ben natuurlijk. Um, dus ik, ik, ik ga daar niet uh, hard op, uh, op hopen. Ik ga gewoon weer echt genieten van die zee, genieten van die mensen. Um, en natuurlijk wel gewoon mijn het smijten elke keer. Maar meer kan ik niet doen. Ik kan nog even die trein opnoemen, oh want het is echt effect. veel. Hè? Drie uitverkochte Roma-concerten deze week. Een nieuwe clubtour aangekondigd. Speelt mee met Bassar in Spanje. Sportpaleis ook. Dat album eindelijk deze week, per ongeluk. Hoe spannend is dat nog voor jou? Ah, Belachelijk spannend. Ja, toch? Ik vind dat zo spannend. Ja, maar ja, je, je werkt altijd single naar single en dat is, dat is een totaal andere manier van muziek uitbrengen. En nu kun je echt zoiets waar je helemaal... Maar dat je helemaal achter staat en helemaal hebt af kunnen leiden, en zelf hebt kunnen bepalen hoe dat eruit ziet, hoe dat klinkt, mm -hmm. uh, naar buiten brengen. En dat is als artiest gewoon keihard speciaal. Ja. Dus ik, ik kijk daar enorm naar uit. En vooral ook. We gaan dat doen terwijl wij die shows in de Roma aan het doen zijn. De 22e om middernacht komt dat uit. 22 en 23 sta ik in de Roma. Dus die eerste show gaat niemand dat album nog niet kennen. En de tweede show uh, misschien... Uh, wel. Wel, ja. ja. Maar je doet het wel allemaal. Hè? Besef je dat jonge vrouwen echt naar jou opkijken? Uh, soms uh, besef ik dat. Ik vind dat een, een heel heel fijne positie om in te kunnen zitten, maar ik probeer daar ook niet te hard op te focussen, of, of ik, ik denk, ik doe gewoon uh, wat ik graag doe, en ik ga er, ga er hard mijn best voor doen. En als mensen daar um, zich in herkennen, of, of dat um, bewonderen, dan is dat alleen maar fijn. Ja, ja. maar artiesten... meer inspirerend, denk ik. Ja, artiesten, authentieke artiesten zoals jij, die maken wel ja. een verschil in hun leven, natuurlijk. Wat wil je hen vooral vertellen, of wat wil je je publiek vooral vertellen? Um, ik hoop dat, dat mijn album... Um, dan kan... Gaan, jullie gaan engageren, of, of uh, dat jullie er kunnen uithalen wat jullie willen. Ik wil ook helemaal niet zijn van, hier, ik weet het. Ik uh, Kijk maar, kijk hoe goed het allemaal gaat. En kijk dit. Nee, ik weet het ook totaal niet. Dat album gaat ook echt gaan over, oei. Oei, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Oei. Oh, ik weet het nog altijd niet, blijkbaar. Ah, we zijn drie nummers verder? Ik weet het nog altijd niet. Uh, maar het gaat wel op tempo zijn. Het gaat dansen zijn. Uh, en ik kijk gewoon echt weer uit om de mensen te zien. En om één op één die connectie te kunnen leggen. Um, en als het dan over mijn muziek is, nog leuker natuurlijk. Dat is eigenlijk ook wel zo. Hè? Dat is een leven lang, je weet het, niet, maar we amuseren ons wel. Ah, een beetje proberen, hè. Dat hebben we nodig. Je had vooral live spelen, ga je veel doen hier ook. Rob Overonder, um, jij mag naar De Loft gaan, ons Radio 2-podium, daar staat klaar. Lieve luisteraar, neem die app van Radio 2, VRT1, luister en kijk mee. Laat zeker weten of dit een zomerhit wordt en wat je voelt bij de song. Dat is altijd mooi om te zien. Goedemorgen, ze staat klaar. Dit is Pommelin Thijs, live Pommelin, het is aan u.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 op poemmen, nu of nooit. We hebben zoveel tijd al ik gegooid. Dit is een beter wereld, beter buiten. Is er op. Nu of nooit, we hebben zoveel tijd al weggegooid. Is het beter hier of beter dat je gaat? Is er ook je hoorde en je zag Omelin Thijs live met de Song die binnengekomen is op 3 in de top En ja, Miley Cyrus is ooit binnengekomen op 1. Maar hallo? Ja, het is gewoon met Amerikaans geld gekocht, dat weten we allemaal. Ah, <laughs> maar zo'n... zelf. Onwaarschijnlijk goede versie van uh, Pomeline Thijs. Mooie reacties die binnenkomen uh, op haar song. Petra Kolos bijvoorbeeld, die zegt... Ja, ik heb het zelf tegen Pomeline al eens gezegd. Haar muziek had er moeten zijn toen ik nog jong was, want is beestig goed. She rocks. Uh, ze zegt ook... Mijn dochter Romy is mega fan en zal op de eerste reis staan op Rijversfestival. Werner zegt... Ja, dat zijn geen linten. Dat zijn gewoon vleugels die ze heeft. Peter, oh. kijk... Anne van Es, het is zeker en vast erop, eh, zeker niet eronder. Ik kijk al uit naar de Roma-vrijdag, weer al een dikke hit en hopelijk zomerhit deze keer. Goedemorgen, Elisa Buijsen uit Wevelgem. Goedemorgen. Hoe voelde de live-versie van Europa vooronder? Ja, supergoed en ik verlang nu al tot vrijdag om het nu te kunnen zeggen, samen met de goede Vrienden. Ja, uitzinnig is dat publiek altijd van, van Pommelien Thijs. Waarom, waarom is ze zo goed, vind je? Omdat je je kan herkennen in de liedjes. En uh, ja, omdat ze het weet stelt op het podium. Je voelt gewoon dat ze het super erg doet. En stelt dat over op haar slot. Ja, alstublieft. Ziezo, was het een kerncentrale. Ze kon waarschijnlijk een heel land bevoorraden met haar <laughs> in Dankjewel, Elisa. Fijne ochtenden. Voor jullie ook. Dank Dankjewel. Ja, we zijn ook enorme fan van, uh, van Knokoff, moeten we toch even zeggen. Ja, wij zijn aan het volgen. Nee, maar jij staat achter. Ik, ja. ik heb gisteravond nog gekeken. Ik uh, ben alleen een beetje boos. Het is zo goed dat ik denk van ja, het is elke keer maar één aflevering. Maar ik wil alles al zien. Wanneer kunnen we alles zien? Ja, het komt deze zomer denk ik ook nog op Netflix. Um, dus dan ga je de helemaal kunnen bingen. Maar ja, dan moet je wel wachten tot het dan dat er. Wow. En op VRT. Het al te zien, ja. hoor. Op VRT Max is het nu te zien. Het zijn de sloebers van VRT Max die ervoor zorgen. Een reeks over jonge mensen in zoet Ook met veel seks, drank en avond. Je zegt het ook zo goed. die knok Knokkelenzoet. <laughs> uh, vooral op zoek naar zichzelf, zoals iedereen. En een Pommelien die Louise speelt. Wie is Louise precies in de reeks? Louise is een heel... Uh, personage. Ik denk dat zij vooral zoekt naar wie dat ze dichtbij wilt, uh, wie dat daar echte vrienden zijn, een beetje. Maar ze is ook bipolair, dus ja, die heeft echt wel heel hoge pieken en heel hoge talen. Wat wel zorgt dat alles natuurlijk uh, nog een pak intenser is voor iemand zoals haar. Ja, we hebben een stukje gekozen waarin, uh, waarin van alles gebeurt en vooral eindigt met waar jij zegt: van Ik heb iedereen gekwetst. Echt iedereen. Ik heb iedereen gekwetst. Mama, papa. Geen. Ja. Alex, dan. goh. Iedereen die ik graag zie. Echt geen zever. Je acteert uitstekend. Hè? Dank je wel. Ja, dat is echt, goed. echt super. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Um, eigenlijk via de familie Klaus. Dat was een kerstfilm die ik gedaan had voor Netflix. Um, en ik had er, ik denk dat ik drie minuten aandeel in die laatste film had. Um, maar dat waren dezelfde makers. Um, die zeiden, kom eens op Auditie. Uh, ik denk dat dit wel iets voor u zou kunnen zijn. En zo, dus dat was eigenlijk uh, via een kerstfilm gekomen. Goed, hè, wat de kerstfilms toch allemaal niet... Dat is heeft maar drie minuten nodig om mensen te overtuigen. Ik grijp dat. <laughs> Hoeveel pobbelien zit er in Louise en omgekeerd? Ja, ik denk dat het voornaamste is dat we de leeftijd delen, maar aan de andere kant, um, bij een Like Me moest ik mijn, mijn eigen karakter juist heel hard verkleinen. En ik denk dat ik bij Louise af en toe wel ga zoeken naar mijn intense, meest intense momenten en dat dan nog wat intenser gaan maken. Dus je deelt wel wat dingen. Ik denk niet dat ik dezelfde manier van omgaan met mensen heb. of, nee. of uh, Ik denk dat daar niet veel gelijkenissen in zijn. Maar je deelt natuurlijk wel veel, omdat je die leeftijd ook gewoon deelt. En hoe heb je je dan voorbereid? Ik heb mij vooral goed voorbereid, omdat het is pipolair. En vanaf dat je van die ziekteprofielen zit, moet je dat wel goed doen. Mm. Um, dat is niet zo dat je losjes kunt overgaan. Want dan wordt het een heel zwakke en een heel... Vaak stereotype afbeelding van, van, dat ziekte, van die ziekte. Uh, dus ik heb twee boeken gelezen over. Bipolariteit, en dan zo alle films gekeken met uh, een bipolaire hoofdrol in. Mm -hmm. um, of, of rol in. En ja, het, het geluk met zo'n ziekte is... Geluk, uh, geluk zeg ik hier. Uh, ja, dat is dat die wel allemaal uh, uh, heel uniek zijn. Per persoon is dat heel anders. Dus dat geeft natuurlijk wel mee dat je niet één beeld hebt dat je kunt gaan afbeelden of moet gaan afbeelden. Uh, maar het blijft spannend natuurlijk. Ik kan je het uh -huh. zelf vinden. Absoluut. Doet goed. het heel goed. Bij ons Pauline Thijs, zometeen heeft ze een heel duidelijk gedacht over. Um, uh, iets met de roekoe, dat kan ik wel zeggen. Dat ja, spannend. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. Ze was 17 en she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Kid rock, all al so samenlaan. Het is twee voor acht. Ja, nee, eerst van mij zingen, sorry. Papa? Gaan we naar Tableau? Ontdek alles over radioactiviteit en radioactief afval in de Tableau Expo in Dessel. Meer info op tableau.com. Met twee o's. Exterio. Hoe buiten, hoe beter. Sunny Deals. Nu tot 50% korting op tuinmeubelen.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 Zeg, Elake, ja, papa? we gaan naar de campen morgen. Ja, om tablo te bezoeken. Mm. Met die supercoole expo ja. over radioactiviteit eh. en radioactief afval. Ja, en waar... Met de dat Big Bang, we... een 3D-scan van onszelf ja. en die bergingswandeling. Ja, inderdaad. En waar dat Echt zoveel te beleven is met al die interactieve opstellingen. Dat wil ik absoluut zien. Ah wel, ik wilde eigenlijk... Vandaag al vertrekken? <laughs> Ontdek alles over radioactiviteit en radioactief afval in de Tableau Expo in Dessel. Meer info op tableau.com. Dat is Tableau met o's. Oké, okay, belangrijke maandag, want Pommelin Thijs heeft een mening over... Uh, uh, Roekoe. Roku. Over wat zou dat kunnen zijn? Ja, maar ja. Ah. ja. Elke dag, tel voor twee. BNT, Radio 2. Exact acht uur. Via Nieuws, Shema Saisai. Goedemorgen. Bij een zware brand in een huis in Sint-Amans zijn twee kinderen gestorven. En Antwerpse gezinnen betalen twee keer meer voor hun drinkwater dan bedrijven.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 4,5 jaar en 8 jaar overleden. De moeder ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een precieze omstandigheden van hoe wat zich afgespeeld heeft zal ook onderdeel uitmaken van het onderzoek. Antwerpse gezinnen betalen twee keer meer voor hun drinkwater dan de industrie. Dat zegt Mieke Schouwvliegen, fractieleider voor Groen in het Vlaams parlement. Bedrijven kunnen onderhandelen over de prijs, maar ze krijgen ook korting wanneer ze meer verbruiken. Maar gewone mensen moeten net meer betalen voor water als ze ook meer verbruiken, zegt Schouwvliegen. Bij de industrie zie je dat men een tarief heeft, maar dat men daarnaast kan onderhandelen en dat dat wordt ja, weggestoken in die contracten. En op die manier is het compleet onduidelijk wat Industrie betaalt. En het lijkt erop dat dat ook net de bedoeling is. Voor ons is het wel duidelijk: dat moet ja. transparant en het moet ook wel aangepast worden zodanig dat de huishoudens niet moeten opdraaien voor de drinkwaterproductie van de industrie. De oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang willen dat minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib ontslag neemt door het bezoek van de burgemeester van de Iraanse hoofdstad Teheran in Brussel. Brussel staatssecretaris Pascal Smet nam gisteren al ontslag. Toen bleek dat een medewerker van hem had toegelaten dat Brussel de hotelkosten zou betalen voor de Iraniërs. Maar N-VA en Vlaams Belang willen dus ook het ontslag van Lahbib, van de Franstalige liberalen, omdat haar departement een visum gaf aan de Iraniërs. Het treinverkeer tussen Gent en Antwerpen is onderbroken door een ongeval in Lokeren. De treinen worden omgeleid en er zijn vervangbussen tussen de stations van Gent, Dampoort en Lokeren. In Frankrijk is er hevig stormweer geweest in de regio rond Parijs en Normandië. Er waren meldingen van een kleine tornado, grote hagelstenen en overstromingen. Zo'n 11.000 gezinnen zaten een tijdje zonder stroom. Door het onweer werden ook enkele vliegtuigen die op luchthavens van Parijs moesten landen afgeleid naar ons land. In Disneyland in Parijs wordt opnieuw gestaakt voor de zesde keer al. De werknemers willen er meer loon. Ze eisen 200 euro opslag, een dubbel loon op zondag en ook hogere kilometervergoedingen. De directie deed al toegevingen, maar dat is niet genoeg voor het personeel. Door de staking zullen enkele attracties in Disneyland Parijs dicht blijven vandaag. En de Amerikaanse rocklegende Bruce Springsteen heeft TV Classic afgesloten in het festivalpark in Werchter. Het was al zes jaar geleden dat hij in ons land een concert gaf. Er waren wat problemen met het geluid, maar de fans waren blij om hem nog eens te zien optreden. Geweldig, hè? Geweldig. We vinden het fantastisch. We zijn fan in hart en nieren en we weten niet, gaat hij ooit nog terug in België komen? Dus we vonden dat we dit moment echt wel moesten pakken. Alleen spijt ik dat de muziek een beetje te stil staat soms. Voor de rest is het oké. Okay, Heel leuk met wel een klein beetje stil eigenlijk, dus iets moeilijk te horen. Maar toch veel respect voor iemand van 73 jaar. Na TV Classic waren er wel weer problemen om iedereen naar huis te krijgen. Autobestuurders en fietsers raakten maar moeilijk weg en ook bij het openbaar vervoer ging het moeilijk. Zaterdag waren er ook al verkeersproblemen na Werchter Boutique. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws dat de twee kindjes van 4 en 8 jaar zijn overleden na een brand van acht in hun huis in Sint-Amans komt hard aan in de gemeente. En ook in hun school zal opvang voorzien worden. En Antwerpse gezinnen betalen twee keer meer voor hun drinkwater dan de industrie. Vandaag krijgen we wolken met af en toe zon, maar het blijft warm tot 28 graden. Vanavond en vannacht gaat het onweren. Meer nieuws uit Antwerpen lees je op de website of in de app van VRT Nieuws. Hai ah joh, de problemen op een maandag jongen? Ja, uh, Antwerpen, hè? dan hebben we files van zo'n half uur op de E34 vanaf Oelechem en vanaf Massenhoven op de E313 natuurlijk. De andere files naar Antwerpen zijn maximaal 10 minuten, dat valt redelijk mee. Ook geen verrassingen of ongevallen daar. Blijft wel druk op de Antwerpse ring richting Gent, met een klein half uur vertraging vanaf Antwerpen-Noord helemaal tot aan de Kennedy-tunnel. En dan kijken we even naar Brussel, daar kan ik alles kort samenvatten. Hoor. Overal 10 tot 15 minuten bumperen op de alle snelwegen, dus maar ook daar geen verrassingen verrassingen, nog incidenten te melden. De binnenring rond Brussel, daar gaat het tien minuten langzamer van Woutersbrakel tot Huizingen en twintig minuten van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitering ook twintig minuten tussen Waterloo en Tervuren. Dan zijn er sinds vanmorgen werkzaamheden gestart op de Lambert-Montlaan in Brussel, richting Ter Kameren. Blijf daar weg, want we meten nu ongeveer één uur file vanaf Laken, dus ook de hele Van Praatlaan richting het zuiden staat vol met autoverkeer. En dan een ongeval, nog een tweede ongeval vandaag al op het spoor. Daarom rijden er momenteel geen treinen tussen Lokeren en Gent-Dampoort. Maar zou het nu echt zijn dat Bruce Springsteen, dat hij al thuis was in Amerika, voor sommige mensen van de parking waren? Dat zou echt erg zijn. Dat zou wel grof zijn. Dat is toch negen uur vliegen of zo voor die mens? Nou, misschien heeft hij een privévliegtuig of zo, hop, meteen in dat vliegtuig. En, ja, ik weet maar het dan nog. Ja. Maar ja, bij manier van spreken waarschijnlijk vooral. Uw vlucht naar Mauritius op airbelgium.com. Air Belgium. Fly Belgian class. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2. Hey Kravitz, are you gonna go my way? Het is 9 over acht. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je maandag begint. Het is vandaag maandag 19 juni, de dag dat je hoorde op Radio 2. Dat is echt slecht nieuws. Twee kinderen die overleden zijn aan brand in uh, Sint-Amans. Op dit moment het weer, lekker zwoel met wolken en misschien regen. Daarnet was er nog een zon op de VRT-toren. Die is weg, hè? Ja, maar ze kan nog terugkomen, hè. Ik sowieso terug. Ik voor altijd weg, Tuurlijk. Goed nieuws, want we gaan jouw droom in vervulling laten gaan. Je kan op reis. Luister vanaf woensdag zeer goed naar Goeiemorgenmorgen. En dan vertrek jij binnenkort op een droomreis met je hele gezin. Je kan zelfs kiezen waar je naartoe gaat. Mm -hmm. Het enige wat je nodig hebt, is een koffer. <grijp> en die koffer ga jij vullen. Lang verhaal? Ja, moet moeten luisteren. Vanaf woensdag, ook elke dag een nieuwe gast. Van Kim, jij gaat op reis. Ik heb vakantie, ja. Ik, uh... Het is niet echt vakantie. Het is, ja... Ja, het is wel vakantie. Hè. Ik, ik, heb, uh, ik, ik mag de liefde gaan vieren in het buitenland. Uh, ja, ja, met Thibaut Courtois. Allee, maar... jij niet, maar. Allee, nee, ja. ik ga niet. Een uh, huwelijk. Ik ben getrouwd, maar uh, ja, ja. ik ga daar naartoe en een beetje vakantie nemen. We gaan het allemaal horen. Jeroen Meus die is er woensdag en Pommelien Thijs is vandaag bij ons. Hallo. Wat moet er bij jou altijd zeker in de koffer Pommelien als je op reis gaat? Uh, genoeg zakken, uh, een boek, een uh, zwemgrief. Ben je nog van die echte boeken? Op een zomervakantie? Ja, ja, ik weet het niet. Ik, ik heb wel van die, voor in de sandalen? Voor, ah, well, voilà, voor in die sandalen, voor in mijn crocs. Ja. Um, oh, dat je... neemt Peter ook oh, mee. Draag jij crocs, Pommelin Thijs? Ik, ik draag heel veel crocs. Kijk, ja. dat is een ding, hè. Nee. Welke kleuren heb je? Uh, ik heb maar één kleur, maar ik heb wel allemaal dingetjes voor erop. Zo, ja. Ja. Het, zoals vroeger, van die, die stets voor daarin. Ja, ja, dat heb ik ze. Ik de... Gemma, zeg ook eens iets. Ik ben gewoon in shock. Spraakloos <laughs> in. Ja, je bent in krok, ja. Mijn gedacht! Mijn gedacht! Oh! Ik was al fan, maar nu is het echt helemaal feest. Olala. Oh, maar we hebben elkaar gevonden, hoor. De krok, vrienden. Dat had mijn maar, kracht eigenlijk al kunnen zijn, hè. Ik, ja, ja, maar dan, dan breekt een hel los Wil je dat. Niet meemaken. Mevrouw, vooral Pommelin, Thijs, wat is jouw gedacht morgen? Mijn gedacht morgen is, ik vind duiven een heel fijne diersoort. Ik vind duiven een heel fijne diersoort. Ja. Mensen zetten hem nu een beetje luider, omdat, ik kan me voorstellen, daar ook tegenstanders van zijn. Ik denk het wel. Ik, ik vind het zo zielig. Ik weet niet wat die duiven allemaal hebben misgedaan, maar in een stad is er, denk ik, geen dier. Misschien ratten. Ja. <laughs> en dan staan daar duiven, maar ik heb eigenlijk totaal geen probleem met, uh, met duiven in de H stad. Heb je zelf al dingen meegemaakt met duiven of een duif? Ah, wel, eigenlijk wel. Ik ben blij dat je het vraagt. Ik, ik zat hier um, met de hittegolf uh, onder een boom ergens in een park in Brussel even uit te puffen. Er is een duif naast mij komen zitten en die was gewoon rustig mee aan het ontspannen. En ik was aan het denken, dat is eigenlijk wel gewoon een prima vogeltje. En ik vind dat die een harde tijd te verduren krijgt hier in Brussel. Oké, okay, oké. Okay. Is het omdat, wat, omdat iedereen er wat boos op is dat jij denkt, ah dan ga ik het Lief vinden of zo? Nou, ik weet het niet. Ik vind gewoon dat mensen vriendelijk moeten zijn tegen alle dieren. En of dat dan een duif in de stad is of een, een, een hond om, om de hoek bij u, ja, uh, zit voor mij niet al te veel verschil op. Ik denk dat ook zeker in, in een stad, ja. dat, hebben, dat ze zo massaal naar eten komen gevlogen. Ja. En dat ze, dan, uh, ja, dat ze gewoon met veel zijn. Dat ze gewoon nogal ja, bijna handtastelijk worden ook. Zeker op een terras bijvoorbeeld, mm -hmm. zie je soms echt weggejaagd worden door uh, obers. Ja, ze doen ook wel eens kaka op je hoofd. Dat doen ze wel eens, die malle, malle duiven. Heb je dat al gehad? Ja. Toen nog altijd zeer precies. Dat is niet leuk, hè. Dat is niet leuk. Maar ja, nu moet ik Pomeline gelijk geven. Als dat nu een merel had geweest, een kraai, een ja, ook niet leuk, hè. Dus ja, nee, als dat chance dat niet kunnen vliegen. Ik vind dat, dat niemand op mijn hoofd mag kakken. Letterlijk en figuurlijk. Nee. Voilà. is dus, verhaal over de... Heb je al ooit... Ja, ken je een duivenmelker in de buurt toevallig? Nee. Ken jij er een? Uh, ja, er heeft lang in naast mij gewoond, de mensen is gelijk overleden, een lang verhaal. Maar ja, effectief, er zijn tijden geweest dat mensen hun was niet mochten buiten hangen omdat de duiven die toen moesten vallen, ja, ja. Dat die niet konden vallen. Maar die hebben gewoon een heel slecht marketingteam, vind ik duiven. Ja. Want, want dat zijn super intelligente dieren. Hè. Die zijn enorm, ah, ja? enorm intelligent. Vroeger was dat voor, werd daar letterlijk voor post gebruikt. Allee, ik bedoel, le, le, le, dat wil ik uw kat wel eens zien doen. Zo. In oorlogen zijn die, zijn die effectief ook gebruikt om... Uh, ja, je dat... kunt die ook heel tam maken. Dat zijn echt, dat zijn echt dieren die... Nu klinkt het alsof ik echt zo'n duiven gek ben. Hè. Ja, juist. Ja, ja. Niet erg oh. uh. <laughs> uh, Nee. Zou je graag een duif hebben? <laughs> maar, ja, hier maar, komt een duizend... Ja, die hebben we niet geregeld. Jouw reactie, deel de gerust even in de app van Radio 2. Duidelijke dag van Pommelin Thijs. Duiven zijn dik oké. Okay. En deze man komt morgen live zingen. Beetje grijze duif ook wel, qua haar op. Christophe. Ik was niet de beste van de klas... Misschien had ik wel de leukste was. Ik zong, had vrienden, was nooit alleen. Voordat ik het wist, stond ik nummer 1. Was 18 jaar en toen stond ik daar, al die meiden om me heen. Ja, ze waren mooi, maar niet mijn prooi. Want De wijsheid kwam veel later pas, ik heb bergen verzet want ik had een doel en ik volgde mijn gevoel. Ik vond de weg, nee, ik was niet laf en de last geeft van mijn schouders af. Niets dat ik nog zeggen moet, ik ben vrij en dat voelt zo. Niet een last glid van mijn schouders af, niets dat ik nog zeggen moet, ik ben vrij en dat voelt zo goed, zo goed, dit ben ik, dit is wie ik ben, als jij me werkelijk kent, dit ben ik, ja gewoon een mens, even anders dan gewend. Hoe klinkt dat live. Dat hoor je morgen. Christophe komt mee ontbijten en vertellen over zijn nieuwe song Dit ben ik en alles wat erbij hoort. Wat is het? Schotritje in je rug? Uh, nee, mijn draad zat vast. Onder ja, mijn poep. Maar dat de... is een lang verhaal, maar... Uh... Nee, dat was het eigenlijk. Dat was het eigenlijk. Oké, tot zover. Goed, luister en kijk mee in de app van Radio 42. Pommelien Thijs bij ons met een heel duidelijke gedachte over duiven. Wat is met duiven? Ik vind duiven prima. Mensen zijn te hard voor duiven. Jawel, wel, ze zijn behoorlijk hard in onze app van Radio Ja, Ik ga er heel snel doorgaan, want we kregen daar heel veel reactie op. Dries de Neef, ja, die schetten uw auto onder. Mario Schelfout zegt: Ik heb persoonlijk geen probleem met duiven. maar kakken dat die kunnen, dat heeft geen naam, het is echt een imago-probleem. Francis de Buff, ja, zijn lastige dieren, ze maken nesten onder mijn zonnepanelen en dan kakken ze, ja, sorry dat ik heel veel kakken moet zeggen, maar ik lees ook maar voor, hè. ze kakken alles onder en je dakgoot verstopt dan en uh, ze maken je s morgens vroeg ook wakker. Stijn van Latem zegt, dat zijn gemene dieren, ze wachten om de hoek tot je de auto gewassen hebt om er dan een kakje op te laten vallen. Zo, alsof het met voorbedachte raden is. Hè. Zo intelligent, ja, uh, ja. Dan hebben we ook wel twee fans van, van Duiven. Martin in Aris is fan. Ze zegt duifjes zijn hondstrouw en heel intelligent. En Jennifer Morgan is ook een heel grote fan, maar dan gebakken in de pan met Porto Roomsuis. Dat wel... Ja, ja ik, ik, ik lees ook maar voor. Hè. Ik dacht ook dat je hebt de Turkse tortels en dan de bosduif. Ja. Maar ik kan nooit het verschil... Je hebt, je hebt twee typen duiven die we vooral zien in ons uh, Belgisch straatbeeld. Je hebt een uh, bosduif en een uh, tortelduif, inderdaad. En de tortelduifjes zijn iets sierlijker, iets... Iets uh, slanker, kleinere vogels. Um, en de bosduif, dat is zo de... Ja, degene die het meest gehaald wordt, die kende wel dat soort... De Ja, de grijze duif. Ja, de grijze duif. Ja, het is zo. De dikke duif. Ja. Er is nog iets binnengekomen, daar moeten we het straks even over hebben. Want steden en gemeenten die nemen soms maatregelen op de meest bijzondere manier. Hoor je over een minuutje of vijf. Houtbewerking. Haarzorg. Autotechnieken. Dans.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 It's too late now to say sorry Cause I'm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 Denk je Pommelien Thijs? een duetje met Justin Bieber? Altijd. Goedemorgen, zou mooi zijn. Ja. Ik zou het kloppen vinden. Ja? Echt waar, kan je hem leren zingen? Is niet waar, is een goede zang. <lacht> De duet is live gezien, was top. Ja? Ja, vond hij echt goed. Alleen dan probeerde die baby te zingen en dan kon hij er niet meer aan ja Die had de baard ah, ja. gekregen op dat moment. Als ik Justin Bieber was en ik had Baby geschreven, dan had ik gewoon dan nooit gezongen en gewoon opgezet in het publiek laten dingen. Ja, dat. Ga je moeite meer doen. Elke keer. Ja, hier. Het is 24 uur vraagt. Goedemorgen, Pommelien Thijs bij ons, die een duidelijke dag had over duiven. Uh, intussen komen ook ja, berichten binnen over mensen die zeggen, ja, spreeuwen zijn nog erger. Dan krijg je dat weer. Meeuwen. Ja. En, en meeuwen ook, ja. Een reactie van Joachim binnengekregen. Ja, die zegt, ik vernam laatst dat verschillende steden en gemeenten voederplekken aanleggen voor duiven, waarin ze dan met anticonceptiemiddelen, um, ja, die doen ze dat daar dan onder, ze mengen dat. Ja. En zo willen ze de overpopulatie tegengaan. Dus kijk, zeg, het is echt een, een complot, hè? Iedereen is tegen duiven. God, dat vind ik nog prima. Dan kunnen ze zich niet voortplanten, dat is niet zo erg. We hebben iets gekregen. We gaan het imago van de duif met je oppoetsen. Christophe Cornelis uit Dijnsen, goeiemorgen. Goedemorgen, morgen. Je vader die was bezeten door duiven, heeft 70 jaar duiven gehad, maar het was, het was niet echt een duivenmelker, of wel? Toch wel, Het was een, een, een nationaal en internationaal duivenmelker. Amai, wat vond hij er zo fijn aan? Ja, hij beademde gewoon als een duif, denk ik. <laughs> nee, dat was niet normaal, die mens. dat leefde voor de duiven, dat deed dat er alles voor. en die kende ook iedere duif tot in detail, eigenlijk. Tot, tot in de ogen toe. Dat was niet normaal. Ja, want die lijken in ons ogen allemaal op elkaar, maar dat is dus niet zo blijkbaar. Nee, nee absoluut niet hoor. Nee, nee, nee. Nee, nee en, want ja, die was lager. Dat vond ik altijd zo fenomenaal. Mensen die het niet kennen, hoe werkt dat dan precies als die duiven uitzetten en die keren dan terug? Hoe deed hij dat? Wel, de dag ervoor, of ja, enkele dagen ervoor, dus te zien natuurlijk waar ze naartoe moesten, eh, werden ze in een lokaal, en een duivelokaal, ingekorst. Die werden dan ter plaatse gebracht ze waren wel aan de grenzen, als in Frankrijk of in Spanje. Uh -huh. Die werden dan gelost en dan zaten ze, ze eigenlijk af te wachten toen ze thuis kwamen. Hè. Ja. Nu is dat allemaal heel veel veranderd. Er is ook elektronische constateurs en al. Dus allemaal die ik denk dat de, de, de liefde er een beetje vanaf is. Dus, het is allemaal meer techniek geworden. Dus ja. ze moeten eigenlijk minder, minder opletten dan ze eigenlijk, uh, thuis goed thuiskomen. Maar om maar te zeggen, super intelligente dieren die dus perfect een weg moeten naar huis. Absoluut, ja. absoluut. Dank Dankjewel voor je verhaal, Christophe, een heel fijne ochtend bij ons nog. Graag gedaan. Tot. Moeten we nu toch even vragen? Knokov, komt dat nu een tweede seizoen van? Dat weet ik zelf nog niet. Dat weet ja. ik echt niet. Ah, ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. Uh, maar daar weet ik eigenlijk echt nog niks van. Kan het? Want we hebben het einde natuurlijk nog niet gezien. Kan er een tweede seizoen van komen? Daar kan zeker een tweede seizoen van komen, dat kan. Maar ja, als het niet is, dan kan ik altijd duiven gaan melken, <laughs> Dat zou geweldig zijn. Goed, Pommelin Thijs. Ik wens je heel veel succes in de Roma, met het album dat eraan komt, en ook met deze zomer en dat tweede seizoen van Knokoff. Komt goed. Dit oh. is Jennifer Lopez. Dus zometeen het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen in Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn twee jonge kinderen gestorven na een zware brand in hun huis. De moeder is zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En rode duivel Thibaut Courtois zal morgen niet spelen in de EK kwalificatiematch tegen Estland. De doelman heeft zich niet gemeld in het oefencentrum van de duivels. Dat zou komen door een blessure, maar hij zou ook boos zijn dat hij zaterdag geen aanvoerder was in de match tegen Oostenrijk. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met aan verstuift. In Sint-Amans komt het nieuws dat er twee kinderen overleden zijn bij een brandhart aan. Gisteravond werd hun huis aan de Jan Halleelaan getroffen door een felle brand. Toen de brandweer aankwam, stond de moeder in de voortuin, maar de kinderen waren nog op de eerste verdieping. De brandweer haalde hen eruit, maar moest hen reanimeren. In de loop van de nacht zijn ze dan toch overleden in het ziekenhuis. Hun moeder is nog in kritieke toestand. Op de school van de kinderen wordt nu opvang voorzien voor de klas. Klasgenoten, zegt burgemeester Koen van den Heuvel. Dat is vannacht ook nog beslist om uh, deze ochtend een team van uh, slachtofferbejegening uh, naar de school De Zonnebloem te sturen in, in sint amans om daar toch ook uh, de klasgenootjes uh, van de twee kinderen van acht en, uh, en vijf jaar oud uh, mee op te vangen. Want uh, ja, ook die kinderen gaan toch uh, zich vragen stellen uh, waar hun, uh, hun vriendjes zijn. Ook voor de brandweer is er psychologische bijstand. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Watermaatschappij Waterlink rekent twee keer meer aan voor drinkwater aan gezinnen in Antwerpen dan aan de industrie. Dat zegt Groen Fractieleider in het Vlaams Parlement, Mieke Schouwvliegen. En er zijn nog verschillen, zegt Schouwvliegen gezinnen betalen meer naarmate ze meer gebruiken. Zo zet het tarief in elkaar en dat is ook logisch, want zo willen we dat er minder water gebruikt wordt in periodes van droogte. Maar industrie betaalt... Minder, naarmate ze meer verbruiken. Dat is heel eigenaardig. En heel wat van de tarieven die de industrie krijgen, die worden onderhandeld in geheime contracten. Die kennen we eigenlijk niet. Wij vinden dat niet normaal. Blijkbaar krijgt de industrie drinkwater aan spotprijzen van de drinkwatermaatschappijen. Waterlink zegt dat bedrijven over de prijs kunnen onderhandelen en dat is volgens een van de redenen waarom ze minder betalen. En na een geslaagde editie van de Urban Walk gisteren in Antwerpen, denkt de organisatie al aan nieuwe locaties voor volgend jaar. Meer dan 3000 wandelaars konden 14 unieke locaties in de stad ontdekken over een parcours van ruim 10 kilometer. De route liep onder meer door het stadhuis en de handelsbeurs. Nieuw dit jaar was een passage langs het Stadschouwburg. Greg Broekmans van Golazzo. We zijn heel tevreden, we hebben veel blije gezichten gezien, heel veel mensen die niet van Antwerpen zijn en de stad hebben ontdekt. Ook veel mensen uit Antwerpen zelf die nieuwe dingen hebben gezien en dat is toch wel het doel. Het dus, uitkijken inderdaad naar, naar volgend jaar, al allicht terug in juni. En gaan we gaan de komende maanden al beginnen aan, aan nieuwe, leuke parcours, nieuwe toffe locaties. We kijken ook wat er nieuw is in de stad. Misschien uh, nieuwe zaken die open gaan. Dus uh, we blijven uiteraard alles opvolgen en uh, we gaan werken aan een, nieuwe, aan een nieuw parcours. Op 19 november is er ook nog een urban trail. Dat is de loopvariant van het evenement. Wolken met af en toe zon vandaag, maar ook warm tot 28 graden. En vanavond en vannacht gaat het onweren. En meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Zeg, Ja? Courtois zou niet in de goal gaan staan. Is dat niks voor u? Uh, kan het eens proberen, hè. Dus uh, een mooie hobby. Het ja, ja. zou mooi zijn. <laughs> ja. al het, zou lach, het zou vooral lach geworden. We zitten ook weer boven de 200 kilometer. Het ja, is ja, ja. Ja. Dus ja. nog 20 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven en op de E34 vanaf Oeligem. De andere files naar Antwerpen zijn zo'n 10 minuten lang. Dat valt uh, redelijk mee. Ook geen verrassingen hoor. Dus uh, nergens ongevallen te melden, gelukkig. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je nog een kwartier van Antwerpen-Noord tot Berchem. En dan even kijken naar Brussel. Daar hebben we ook vertragingen van maximaal een kwartier, vanaf Zemst bijvoorbeeld, ook tussen Tieltwingen en Holsbeek, verder vanaf Everberg op de E40 ook, en dan jezus -Eik en bij Halle. De binnenring rond Brussel blijft wel vrij druk tussen groot Bijgaarden en Vilvoorde met 20 minuten file. En op de buitenring ruim zelfs een half uur aanschuiven van eigenbrakel, maar dat is dan wel helemaal tot in Zaventem aan de werken daar. Nog werken in Brussel zijn vanmorgen gestart op de lambert richting Ter Kamere, en dat levert enorme files op, tot op de Van Praatlaan en op de A12 vanaf Laken zelfs. Al één uur ben je daar kwijt met de wagen en daarom staat er ook al een half uur file op de Koninklijk Parklaan richting de Troost. Dus probeer niet via de A12 Brussel binnen te rijden, dat is een ramp momenteel. En door een ongeval rijden er momenteel ook geen treinen tussen Lokeren en Gent-Dampoort. Over die duiven nog even. Er was ook een, een veldrijder die vroeger altijd een duifje had voor hij ging uh, wielrennen. Wie? Bart Welles, ik dat, heb je dat nooit gezien? Welles een wee. Die reality. Het klinkt wel heel veel beloofd. Nee, nooit gezien. Nee. Ja, ik denk dat bij zijn grootmoeder of zo, bij zijn grootvader ging hij dan een duif kneten. Elke keer. Ja, toch veel keren. Ja. Bart Welles, nog altijd een vlotte kerel. Mijn papa, voor de mensen met wie het minder goed ging, deed hij net meer. Ik ken niemand die zo voor anderen klaar stond...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 Kijk hoe op azg.be Wordt het deze zomer? Ben in Italië. Of eerder? Welkom to Island. Touring. Ga gerust op reis dankzij onze jaarlijkse reisbijstandproducten met optie medische bijstand. Info op touring.be Touring.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 De Wolf van Juran Juran. Wat is dat nieuws over Thibaut Courtois? Thibaut Courtois zou uh, niet zijn opgedaagd in Estland. Uh, Ilse, die app nog van het is toch geen fake news?' Nee, nee het is bevestigd intussen. Je leest er alles over op 14 nieuws. Goedemorgen, dag Anne van Kaasbroek uit Merchten. Hey, nee, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Oh, Ann, goeie zaak. Wat ben je op dit moment aan het doen? We kijken live. Live op VRT in de app van Radio 2. Goed, blijf even kijken, want er komt iemand kijken. Margot van de regio. Ja, ja, Margot van de regio. Die is altijd onderweg. En die is bij iemand die zeven wereldrecord gaat vestigen. Vind ik heel straf. Margot van de regio, kijk en luister even mee. Wat gaat er allemaal gebeuren, Margot? ja. Ja, wie meekijkt op dit moment, ziet dat ik in een huis sta vol uh, gewichten. Zandzakken, kettlebells, maar ook zo gewichten die je dan aan een, aan een baar moet hangen en moet heffen. En dat is het huis van Helkie, die gekend is onder de atletenaam Bella uh, Titanium. En Bella, jij gaat de hele week lang de eerste intersex wereldrecordpoging Strongman uitvoeren. Wat houdt dat in? Dat zijn oefeningen voor uh, uitermate kracht. Dus de maximale krachtoefeningen. Um, zoals bijvoorbeeld bij CrossFit heb je de maximale fitness. Bij ons is het maximale kracht. Zo sterk mogelijk zijn om zo indrukwekkend mogelijke oefeningen te doen. Het moet allemaal lastig en heel moeilijk zijn. Oké, okay, en het woord intersex? Dat is gewoon een geslachtsgroep van mensen die dat niet behoren tot man en vrouw. Dat kan van alles mutaties en variaties zijn. Oké, okay. je gaat dus in zeven dagen zeven wereldrecords proberen verbreken. Wat staat er vandaag op de agenda? Vandaag staat de Apollons Axel op de agenda. Ja, de, is, die hangt hier achter ons. Dat is een paar van vijf centimeter dik, die je dan op de borstkas moet leggen, dan op de schouders moet liggen en dan omhoog drukken. Iedere herhaling moet volledig van op de grond gebeuren. En normaal gezien zonder riem, maar uh, in de wereld van strongman is tegenwoordig de riem normaal. Ik ben nog een klassieker. Ik doe het nog op de oude manier. De real stuff. Om het zo moeilijk mogelijk te maken. En in 90 seconden moet je die zoveel mogelijk tillen. Dat klopt inderdaad. In 90 seconden zoveel mogelijk over het hoofd drukken, volledig uitdrukken en even omhoog houden voor twee seconden voordat die terug op de grond gaat en dan heb je één herhaling en dat zoveel mogelijk. Jezus, ik krijg alleen al spierpijn door er naar te kijken. Maar zo ga je dus de hele week uh, oefeningen doen die te maken hebben met gewichtheffen. Hoeveel voorbereiding gaat daaraan vooraf? Uh, ik ben van september al bezig met algemene voorbereiding. En de specifieke voorbereiding voor deze dingen zijn nu al negen weken onderweg. Um, deze negen weken zijn hel geweest, uh, heel zwaar gewerkt, heel zwaar getraind. Vooral de laatste vier weken, wanneer we boven het competitiegewicht gaan, dus boven de record, um, mijn lichaam is heel moe. Maar uh, ik heb voldoende rust gepakt tussenin om toch nog te herstellen voor het vandaag aan te kunnen. En veel eten moet jij ook doen, hè? Uh, gigantische massa's. Ik eet tussen de vier tot 6000 calorieën per dag. Uh, wat betekent dat ik drie gigantische maaltijden moet hebben met snacks. En ik zou zeggen, een doos bokkenpoortjes is gewoon een tussendoortje. Een doos is gewoon een tussendoortje. Oké, okay. um, is dat eigenlijk een populaire sport, Strongman? Doen veel mensen dat in ons land? Nee, helaas. In België zijn er wel een aantal groepen die het doen. Maar het zijn allemaal clustergroepen, het zijn allemaal apart. Het zijn vooral mensen die in garages of in privé plaatsen trainen. Er zijn nog wel oude gyms van toen Strongman nog in België was. Maar die gyms zijn ook niet meer aangesloten bij federaties of dergelijke, omdat in België dat gewoon opgedoekt is na een heel discussie lang geleden. Um, dat houdt dus in dat uh, in België je eigenlijk geen pro kunt worden. Je kunt geen atleet worden die betaald wordt. Je kunt geen loon krijgen. Uh, en dat maakt het heel onaantrekkelijk voor veel mensen om in de sport in te stappen en dan uiteindelijk door te stromen naar wereldniveau. Dat is jammer, want hoe ik het hier allemaal zie, is dat een zeer uh, fantastische, fenomenabele sport. Uh, die recordpogingen die jij gaat ondernemen deze week, hoe officieel zijn die? Want ja, je kan wel zeggen, ik ga dat doen, maar wie gaat dat vaststellen? Helaas, ik heb iedereen gecontacteerd die nodig was, zowel binnen de sport zelf, van de grote federaties, van de grote sport en van internationaal. Niemand heeft geantwoord, ik heb geen deurwaarders gehoord en ik heb bij de overheid ook mijn aanvraag gedaan. Ik heb nog niks teruggehoord. Dus ik weet het niet. Het is een uitdaging voor iedereen. Um, als het officieel kan worden gemaakt en als het officieel kan dan dit, dan wil ik het zeker omarmen. Voilà, dus als er een deurwaarder meeluistert die vandaag om vier uur nog niets te doen heeft, kom gewoon gezellig naar Peer. Waar kunnen we dit volgen? Want we kunnen allemaal meekijken. Hè? Ja, uh, ik, ik post op social media, op uh, Instagram. En dat is Bella Titanium of Strongest EX strongest intersex. En daar kunt je eigenlijk alles zien wat ik doe van heel mijn training, van toen ik begonnen ben met mijn allereerste deadlift tot nu. Ja, en dat wil je gewoon zien. Dus volg even die Instagram-pagina. Uh, Bella, ik wens jou gigantisch veel succes. Own it, je gaat dat sowieso goed doen. En wij gaan het allemaal blijven volgen. Ik toch sowieso. Van de regio. Can you pull the curtains? Let me see the sunshine.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 No more underneath, and that's when you say to me, can you pull the curtains, let me see. Guess so, but on some days I feel like I'm trapped in a hole. But I keep quiet so the ones around me don't know that the mountain feels so steep. And they say that I'm here to help to carry the load, and the outside weighs the effort for the soul. So let's defy the darkness, and if it's so cold, the day's not out of reach. And that's when you say to me, Can you pull a cut? van Ed Het is tien voor negen. Goedemorgen, morgen. Hij zou te stil gespeeld hebben, of het geluid was niet, uh, niet luid genoeg. En er zouden problemen geweest zijn met de parking. Gisteren stond Bruce Springsteen in het festivalpark in Werchter. Dat was wel indrukwekkend. Ook even meegenieten. Jongen. Nu is het luid genoeg, ja. Ja, dus dat konden we het wel horen. Alle beelden op vrtennews.be. En luisteraar Shirley Koentjes uit de Hoeselt. die heeft Bruce Springsteen kunnen zien dankzij Radio 2. Shirley, goedemorgen. Hoe was het? Goedemorgen allemaal. Ja, het was echt top. Ik ben super, super blij dat ik laatst nog mocht gaan met, uh, met jullie. Oh. En was het nu luid genoeg? Ja, ik vond van wel, ik weet niet waar die mensen stonden, wat het, zeiden dat het uh, zacht stond. Ik denk dat die aan de ingang al stonden. Mm. Maar uh, voor ons was het zeker luid, je nog hoor. Ja, beschrijf eens, wat was voor jou het hoogtepunt uh, van die avond? Het hoogtepunt was uh, zeker mijn favorietje, Turnaround. En uh, Last Man Standing was ook wel super emotioneel, want het ging over een vriend van hem wat overleden was en kanker. Dus dat was ook wel een heel momentje dat dan die hele wij met zoveel mensen volledig stil is en daar echt... Heel aandachtig naar luisteren. Dat was wel heel mooi. Nee, is niet omvergevallen? Want dat had hij in Amsterdam voor. Nee, nee. nee gelukkig niet. Al, ja, dat zou ik heel erg gevonden hebben. Nou, zou het de laatste keer zijn dat hij uh, naar België gekomen is? Ik denk het wel, maar met hem weet je nooit daar. Nee, ja, Elton John heeft dat ook al uh, zoveel gezegd. Heeft, uh, alludeert hij daar dan op tijdens zo'n optreden, Shirley? Boah, ik denk dat hij altijd wel alles geeft Ja, sowieso, dat zullen we wel zien uh, Je ziet Radio 2 luisteren Dat zorgt voor avontuur Shirley, zeg, uh, nog een andere vraag Ga je graag op reis? Ik ga heel graag op reis, ja, ah, zeker okay. Dan zorg je even dat er een koffer klaar staat woensdag, daar gaan we nog iets mee doen Maar vooral, jouw lievelingsliedje was Thunder Road van Bruce Springsteen We gaan het nog even spelen voor jou En al oh, die fijn. andere fans Ja, kijk, we nemen je nog even mee naar gisteravond Oh Kalig, dank je wel. Was het ook met die mond, Harmonica? Ja, zeker. Oh okay, kijk, wel ja sjoy. The screen door slams. Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays.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 van Bruce Springsteen, gisteren dus uh, op de wei van Werchter, mag nooit meer wijzigen, moet zeggen, festivalpark. Goedemorgen. Oh, goeiemorgen ja. morgen. Je de baas, Herman Schuurmans, die kan er niet meer lachen als je wijzigt. Het is ook echt een park. Maar je hebt park. Het gezegd. <laughs> ja, nee, ik zeg duidelijk, uh, allee, whatever, <laughs> wijken af. Goedemorgen dag, inspecteurs Sven. Goeiemorgen. Moet je daar maar eens een show over maken? Ja, het is in elk geval geen parking, want het was uh, blijkbaar echt heel lastig <laughs> dit weekend om daar te geraken. We hebben ja. geprobeerd om daar ook nog iets over te doen, zometeen na negen uur, maar Iedereen daar neemt voorlopig nog niet op. op Deze zit er uh, nog vast. Ja, mobiliteitsbeleid. daar nog. Ja. Dat kan allemaal gebeuren. Maar vooral, we gaan het hebben ja, over... over energiedelen. Klopt, Dat is de, de, de, de stroom die je aanmaakt via je zonnepanelen. Als je te veel stroom uh, aanmaakt, dan kan je dat delen met iemand die je kent. Dat is iets wat de Vlaamse regering uh, heeft uh, beslist. Eigenlijk mm -hmm. wel een heel mooi initiatief. Alleen in de realiteit blijkt het toch wat moeilijk te gaan. Bijvoorbeeld, als je het geeft aan iemand die je kent, dan moet hij dat ook meteen opgebruiken. Um, dus binnen het kwartier. Dat heeft, ja, dat heeft ermee ja. te maken dat hij dat, die, dat die dan ook niet pas avonds kan opgebruiken. Mm. En een ander probleem is dat de energieleveranciers er ondertussen soms extra kosten voor aanrekenen. Zoveel extra kosten, dat sommige mensen zeggen van ja, dan ga ik, ga ik het ook niet meer uitdelen. Dan heeft het ook geen zin meer. Dus... Energiedelen hebt ja. weer van alles bijlerend Het gebeurt allemaal na negen uur. Klopt. En als er iemand wil vertellen over de parkingproblemen gisteren in oh, werft... dat is komen. Vanaf negen uur de inspecteur.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 Meer info op levensloop.be. Een initiatief van Stichting Tegen Kanker. Maak je klaar voor de tweede editie van Stroom, het festival in de Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen, met een hart voor natuur en klimaat. Stroom brengt grote openluchtconcerten op verrassende plekken, Discours rond duurzaamheid, een kindermuziekvakantie en twaalf gratis overconcerten langs de Schelde en de Rupel, omgeven door een uitgebreid fiets- en wandelnetwerk. Stroom van 21 juni tot en met 14 juli. Alle info. Op festivalstroom.be, samen met Toerisme Schelderland en Radio 2. Chantal op bezoek bij Linda. Zeg Chantal, de vorige keer hadden we toch over kurken? Nee, nee, nee, nee. Jij gaat toch niet weer beginnen over de kurkvloer in de badkamer en in de liefde en... Nee, nee, nee, nee, niet die kurk.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 op 7, 8 en 9 juli kunnen we weer genieten van Na 4 Bolg. Het gezelligste driedaagse folk, rock en kleinkunstfestival van de Kempen in Vorselaar. Feest mee met onder andere Ten cc Lies, The Gypsy Kings, The Dinky Toys, La Lafette, Stijn Neuris, Stan van Samang met een 60 koppig orkest. De exclusieve 100... Maar kun je jouw zonnepanelen te veel stroom aan? Dan mag je die stroom delen met iemand die je kent. Een van onze luisteraars probeert dat te doen, Zometeen. meteen. Elke dag. Baby